En mijn naam is uh, Johan en uh, ja, dit wordt voor deze maand de laatste uitzending. Volgende maand zijn we er weer en dat komt omdat ik uh, op vakantie ben. Uh, ja. ja, in de maand luk afgelopen, Johan. Uh, oh, dit is gewoon ook de... Ja, inderdaad, ja. <laughs> <laughs> nou, ja, ik scherf. ben in ieder geval... Ik, ja, zie je een scherf, <laughs> uh, Ja, maar ik ben er een weekje tussenuit, uh, dus uh, volgende week geen uh, vrijheid radio. Dan zit ik lekker aan de Middellandse Zee. Nee, aan de Atlantische Oceaan. Ja. Het laatste stukje warm weer van Europa te, te genieten. Portugal. Um, goed, ja. Laten we beginnen met de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, we beginnen even voor de verandering met de marijuana-index. Die is uh, ja, een beetje omlaag gegaan. Uh, had een lekker piekje van. Uh, moet ik even kijken. Ja, ja ongeveer 344 punten stond hij nu gezakt naar nou maar liefst 252 punten, dus bijna 100 punten eraf. Oh, ja, dat is toch best wel raar hè, legalisatie en uh, misschien dat er een grotere markt bijgekomen is. Legalisatie is het, niet ja. verbazing. Weet je dat de prijzen omlaag gaan, zou je zeggen? Nou, iedereen kan gaan produceren. Ja, dat zal het zijn. Uh, en iedereen consumeerde al die in de wereld, denk ik, dus dat zal niet zoveel veranderen de, aan de vraagkant. Vooral de aanbodkant kan daar nou geprofessionaliseerd worden. Ja. Nou, over legalisatie gaan we zo meteen ook nog uh, even hebben. Ga eerst nog even naar uh, de, de bitcoin toe. Die staat op uh, ja, die heeft deze week eigenlijk vrij weinig gedaan. Hè? Ja, hij is een beetje over de 5700 gekropen, dan weer eronder, dan weer erboven. Ja, het is, er gebeurt niet veel. Het verschil staat nog steeds. Het verschil staat nog steeds? Ja, tussen de Bitfinex-markt en de rest. Ah, okay. er, is, er is nu nog, een dwars, vorige week was het iets meer en nu is het 3% verschil. Oké. Okay. Dus, dus 150 euro. Er zijn nog wat verdachts met Bitfinex, dus? Ja, wat ik vorige week al zei, hè? De, de... Het prijsverschil tussen die markt is eigenlijk niet gelijk getrokken. En het gaat er dus om hoe langer dat het duurt. Doordat de prijs naar beneden is gezakt, wordt het voor een partij als Bitfinex moeilijk om hun positie te koppelen Want dan, kijk omhoog, als je die teters hebt dan kun je ze zo omhoog kopen, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar als ze dan weer naar beneden gaan, dan moet je die bitcoins hebben om het ook te leveren. En dat is nou, hoe lager dat de prijs komt, hoe moeilijker dat dat voor een partij als Bitfinex dan zou gaan worden, zeg maar. Dus ja, is dus gewoon even afstellen tot wanneer het een nou, keer... dit keren... is niet eerder gebeurd. Dit is uh, binnen de Bitcoin bij Mt. Gox op een gegeven moment ook gebeurd. En toen was rond januari uh, 2014, was er Bitstamp en Mt. Gox. En toen scheelde dat op een gegeven moment zoveel, omdat dus Mt. Gox dus het statement uitdeed van wij kunnen nou niet uitbetalen. En uh, ja, toen is dat het doel uh, om te boven te de theta zelf, die doet nou uh, 0,98,5 dollar, ja, dat zit uh, 1,5% onder de dollar. Ook dat is nog niet gelijk getrokken, dus die staat ook nog gewoon open. En als ik nou hoor dat de marihuana-index crasht en dat de e dus al gecrasht is, dan wacht ik op een crash, want alles crasht, dus laat het maar komen. laat, het maar, komen. Ja, laat ja. maar vallen, want het komt er toch wel van. <laughs> ja, hoe doen we nou olie en uh, het goud? Het? Ja, dat klopt. Vandaag is ja, euh, het omhoog. Nee, dat is een dagje dat uh, alle geld uit de markt getrokken wordt. Dus uh, er wordt uh, krediet teruggedraaid. en Zelfs de Dow Jones is 440 punten omlaag vandaag, dus woensdag. Nasdaq 3,5 omlaag. Olie staat op 66,35. Zelfs goud een beetje omlaag. Ja, er wordt van alles verkocht. Hm? Stijgende rente er komt eraan. Ja, en uh, dan hebben we hebben nog de staatsschuldmeter. Die staat op uh, 487,7 miljard in het rood. Ja, um, dan gaan we even naar de berichten toe. Nou, laten we beginnen met de uh, petro. Dan gaan we het zometeen nog even over de EFL hebben, over de E-golden. Maar uh, ja, de, de Maduro die, uh, die gaat beginnen met zijn, uh, met zijn coin. Er staat hier: de petro will be available from this Wednesday, oktober 17. Dus. Ja. Uh, ja, het is een beetje oud bericht, maar hij zou dus vanaf vorige week beschikbaar moeten zijn. Op ja, op een, een aantal uh, beurzen. Waarschijnlijk allemaal in Venezuela. Maar waarschijnlijk allemaal beurzen die opgericht zijn door, uh, door Maduro zelfs, <laughs> vermoed ik. Het, ik. Ik weet Dan niet er, zeker. Caveblockchain.com. Ik ga eens kijken of daar uh, wat uh, over staat. Maar ja, het idee is dat dat ding gekoppeld is aan de... De oliewinst ja, olie olie daar, ja. ja. Wat wel leuk is hieraan, is dat het is dan alleen op gereguleerde beurzen... die, uh, die door uh, Maduro gereguleerd zijn. Dan staat daar... The exchanges need licenses issued by the Venezuelan state... in order to operate in Venezuela. Its reason lies in the protection of users of exchanges... with regulatory and administrative infrastructure. <laughs> dus hij zegt, je moet beschermd worden door Maduro... <laughs> <laughs> Omdat je, ja, anders loop je groot gevaar. En uh, het laatste ding onder controle van Maduro was de Leedse Bolivar, die nu een inflatie kent van een half miljoen procent. Dus, uh, nou ja, dus als je denkt dat uh, dat, dat uh, een goede regulator is, dan uh, komt het allemaal goed, denk ik. Het ja. staat er overigens hier dat de uh, Petro gebackt is door 50% olie, 20% goud, 20% ijzer en 10% diamanten. Oké. Okay. Dus het is niet helemaal olie alleen maar. Oh, delftstoffen uit Venezuela. Dus het land dat al moeite heeft om het olie uit de grond te halen. Ja, het wordt waarschijnlijk gedekt door 50% van de olie die uit de grond gehaald wordt. Wat uh, heel weinig is, nog maar. De rest zal dan ook al weinig zijn, toch? Ja, dat uh, heeft hetzelfde probleem, natuurlijk, al die andere dingen. Ze kunnen gewoon niet betalen voor de machines en de onderhoud en zo wat nodig is om uh. wat aan de gang te houden. En uh, natuurlijk, de, de, de beste medewerkers die zijn al lang weggevlucht. Ja. En de, de slechtste vriendjes die zitten, ja uh, trots, achter hun bureau naar hun titel te staren. Maar in ieder geval, ik heb de, de koers even erbij gepakt van de Petro en uh, ja, het, zit wel, het, het gaat wel beetje bij beetje omlaag hoor. Het is, een, uh, het is geen opgaande lijn, zeg maar. Maar op dit moment bijna alle crypto zakt. Dus, uh, misschien uh, zakt hij met de uh, rest mee. De crypto zit wel in een, een beermarkt, maar het, het wordt wel steeds vlakker nou. Ja... Het ziet er wel uit alsof er een keer over een grote klap boven naar beneden gekomen. Het is met bitcoin, je weet het nooit. Je zou zeggen dat wat er, wat er nu over het algemeen gebeurt, je ziet dat de, de aandelenbeurzen toch wel beginnen te kantelen. De obligatiebeursen hebben het, de obligaties hebben het ook moeilijk. En dat komt natuurlijk omdat de Amerikaanse centrale bank, die is het omgekeerde aan het doen wat ze al die jaren gedaan hebben. En dat is geld, wat ze al die jaren deden is geld drukken en assets kopen. Dus dan gaan de prijzen omhoog. En wat ze nu doen, is die asset weer verkopen en het geld uit de markt halen. Ze, ze draaien een gedeelte van die gelddrukkerij weer terug. En dan zie je gewoon dat er een schaarste aan, aan dollars ontstaat. En daardoor is ook de, nou de, de dollar weer eh, naar een geloof, 16 maands hoogtepunt in opzicht van de euro gegaan. De euro heeft natuurlijk ook eigen problemen met Italië. Maar normaal zou je dan zeggen dat ja, de prijzen van allerlei dingen naar beneden gaan. Als er minder geld komt, dan is het uiteindelijk ook uh, ja, huizen, vastgoed, uh, uh, grondstoffen. En crypto lijkt me ook dan. Ja, het punt is een beetje dat een heleboel van die banken zo wankel zijn. Dat je nou al kapitaalvlucht ziet. Al bijvoorbeeld vanuit Italië is er al een heleboel kapitaalvlucht naar Zwitserse banken. En Als mensen natuurlijk bang zijn dat ze hun, uh, hun hele hebben en houden gaan verliezen bij een, bij een bail-in. Dus een, een operatie waarbij ja, de banken in het rood komen te staan. En dan gaan graaien in, het, in, het, in de deposito's van, van hun klanten. Ja, dat, dat je dan toch kan krijgen, ondanks dat alles crasht, dat mensen ja, liever maar uh, uh, crypto's hebben. Of goud, dat komt natuurlijk ook voor een aanmerking. Maar iets in ieder geval wat, wat niet zomaar kan verdwijnen bij een bankbeelding. Ik, ik zeg altijd, je moet beginnen met goud en daarna pas naar de crypto's. Dat is mijn uh, advies. Mm -hmm. ja, het, het zou dus best kunnen dat... Dat als, ze, als die geld weer teruggedraaid wordt dat er eerst een crash komt en de verwachting is dat daarna de centrale banken wel zullen zeggen van ja, ja crisis, uh, ellende, uh, duidelijk wij moeten weer inspringen want de markt is weer helemaal dolgedraaid en de animals, pirates en, en dat ze dan weer op de geldpersen gaan staan. Dus ja, dan zou je toch verwachten dat de eerste klap naar beneden komt en dan weer omhoog. Ja. En goud lijkt me inderdaad stabieler, goud is gewoon een stuk stabieler dan, dan crypto. Ja, en hoe doet de egel dus? <laughs> <laughs> ja. ja, ik ben er in ieder geval is al gemotiveerd naar bezig. Zeg ik ga dat, uh, ik, ik ben ik verhaal gaan schrijven over uh, hoe dat ik de t's zie in elkaar klappen hè? en uh, dat negatieve ding heb meegemaakt. Jij weet, je bent hier op bezoek geweest, bezig ja. met ja. dus. Ja, ik, ik, ik kan niet meer eentje dfl markt mogen houden, blijkt. En ik ben niet alleen natuurlijk, dat is gewoon, dat moet ook eens worden. Maar in de EGRO, we hebben nog meer markten dan alleen BitTech. En, uh, en we hebben ook een aanbieder sinds een paar maanden. Die heeft het jou laten zien volgens mij, Johan. Dat ja, Bitcoin-meester. Meester, ja. Ik heb hem al uh, uitgeprobeerd. Ja. Dus die, die werkt nou. En nou, dat vind ik uh, hoopvol. Daarmee staan we er veel beter voor dan een jaar geleden bijvoorbeeld. Dat is. Wat Bittrex is daar geen markt aanbiedt, ja maar ja, oké. Okay. Waarom gaat Bittrex eigenlijk deze bitcoin nou, eruit houden? Bij Bittrex je moet een halve bitcoin volume per dag draaien. Bij, nou. Maar je mag geen wastrade maken. Hmm. Ja, dus dat kan niet bij de EFL, want zoveel aanbod EFL is er niet. En zoveel hoef ik ook niet per dag te kopen, want er komen er 500 bij. En ik koop ze op dit moment met 5000 stuk per dag uit de markt. Maar ik ga niet ineens een paar honderdduizenden nu kopen, want ik denk dat die Bitcoin in elkaar stort. En daar koop ik twee keer zoveel Bitcoin. Dus ja, nou. Mm -hmm. Het hele verhaal is, er werd gewoon te weinig egels gekocht. Ja, uiteindelijk is dat, uh, Kijk, dit zou nooit kunnen als iedereen in Nederland een egel had willen hebben. Als nou, je zoveel egels? wilde zijn, dus het leeft gewoon niet in Nederland. Mensen zijn er niet mee bezig, dat is mijn conclusie. Of ze worden er gewoon, weet je wel, ze worden nu, nu gaat het moment komen dat alle mensen die dus boven de 10.000 verkocht hebben, die hebben nou het hele jaar in de krant moeten lezen hoe er verliezen staan. En dan ja. dat hele verhaal nog één keer overheen en dan moet iedereen... Ze zijn bitcoins gaan verkopen en zeggen van dit willen we nooit meer en wat een verschrikkelijke uitvinding is die bitcoin nou, ja. toch? Dat, dat, dat is mijn uitleg van het hele verhaal. Het kan ook zo zijn dat er binnenkort een ETF wordt gelanceerd en dat alle verzekeraars er nu instappen en dat het dan dus doorvlamt. Maar zolang er dus een, meer dan een procent verschil is op beurzen in de prijs. Dan zie ik dat gewoon niet gebeuren. En dan zie ik eerder dat deed onderuit te gaan. Want dat Bitfinex is twee jaar geleden gehackt. En nou ja, oké. Okay. Dus dit is mijn, mijn uitleg van het huidige moment in de tijd waarop Evel dus op bijna niks staat. Want ja, ik heb ook een paar dingen verkeerd. Beter kunnen doen dit jaar. En, nou ja, oké. Okay. Maar als het alleen van mij af moet hangen, dan ja, dat gebeurt dus dit. <laughs> dat kan dus ook niet. Maar waar denk jij dat uh, als dit gebeurt uh, met Tether en Bittrex en Bitcoin, dat de andere crypto's zullen er ook wel naar beneden gaan, denk ik, toch? Nou kijk, nee, maar de, de prijs van al die crypto's die wordt uitgedrukt in dollars. Maar het zijn geen dollars. Dat zijn in bitcoin waren de uitgedrukt dollars. Snap je? Dus als de bitcoin door de helft gaat, dan gaan alle munten door de helft. Want die handelen allemaal op bitcoin. En ook iets... Ja, maar misschien ook nog wel verder, want. Want ja, over worden wel die wel. kleine muntjes alsnog speculatiever gezien. En als mensen heel erg graag veiligheid willen, dan zullen ze, uh, ja, zullen ze uh, uh, ja, waarschijnlijk die, die, die kleine muntjes ook nog meer gaan verkopen. Ja, precies. Dus dan, kan, dan gaat toch als mensen dan alsnog ineens willen gaan verkopen. omdat hun zoveel prikkels worden opgedragen dat ze denken: ik moet er wat mee. Nou, dan, uh, dan kan dat. ...heel vlug naar beneden gaan, ja. Nou, mooie limieten in je neerzetten. Ja, oh, wacht. Ja, je moet dus... Je moet, ik, hoe ik het nu in elkaar draai... ...is dus dat ik het afwacht... ...ik wacht nu af dat er een, een bitcoin-dump zeg maar, komt, op het nieuws van teden. En dan koop ik gewoon wat. En ho hoe laag dat ik dan precies gekocht heb, dat weet ik niet. Maar het zal een stuk goedkoper zijn dan vandaar. En dat is dan mijn koop geweest. En misschien blijft die dan wel een jaar laag. Maar ja, dan heb ik in ieder geval, heb ik ze wel. Zo, uh... maar het is natuurlijk beter om iedere maand een beetje te kopen. Alleen, ik heb geen bankrekening. En dan moet dat allemaal, ja. Ik, ik loop ook niet met kilo's goud over mijn rug, <laughs> snap je? Dus dat is een beetje, beetje schipperen. Ja, normaal is een goede strategie om... Elke maand bijvoorbeeld voor hetzelfde bedrag in te kopen. En als het dan een keer een lage, uh, als het dan heel erg omlaag gaat, dan koop je gewoon meer van hetzelfde. En als het uh, heel erg hoog zit, dan koop je wat minder. Dus automatisch als het heel erg stijgt, dan remt, uh, remt de koop van ja, de hoeveelheid, ja, of het nou aandelen zijn, of crypto's remt of goud, remt dan wat af. En je koopt automatisch wat meer als de koers laag staat. Dat heet dan dollar cost averaging en dat is over het algemeen een goede manier om zowel erin als eruit te, te stappen, omdat het toch onmogelijk is om de, precies het dieptepunt te pakken voor de kopen en uh, precies de tops voor het verkopen. En dus als ik nu tegen mensen zeg van waarom moeten ze één e keer kopen, dit, nou je moet ze gewoon vasthouden totdat ze 1 euro per stuk waard zijn. En als we dat allemaal doen, dan gebeurt er vanzelf. Dus ik kopen zet ze maar op het papiertje. Snap je? Dus, ja. eh, en dan ja. komt het er ook wel, denk ik. Dus dat is op zich met die i Ik vind het juist wel grappig dat het nou zo laag staat en dat iedereen loopt zeiken. Want ik heb juist door dat moment, zeg maar, dat het gebeurde, heb ik nou het idee gehad van ja, die hele theater gaat dus binnenkort wel eens ook die gigantische klap veroorzaakt bij mensen. Of bij de Bitcoin, laat ik zo zeggen. Ja, ideaal moment om dan te gaan inkopen. ja. Maar ja, aan de andere kant, wat maakt het eigenlijk ook uit? Ik bedoel, als straks de Bitcoin op een 100.000 euro staat. Ja, dan maakt het ja, toch niet uit of je hem voor vijf of voor zesduizend of voor drieduizend hebt gekocht, toch? Nee, inderdaad. <laughs> het gaat dan alleen om de uh, tijd die je hem vast moet houden. Hè? Ja, uh, ja, ja. bedoel, er zijn nog mensen. Ik, ik kan me herinneren dat hij uh, onder de honderd euro was, weet je wel? Ja, ja zelfs, maar... vo zelfs vorig jaar nog. Zo naar, als je vorig jaar een beetje aan het begin van het jaar kijkt. Toen nou, 800 euro. Ik, of ik zo. weet het precies. Want op 1 januari 2017 ging hij door de euro heen. Ja. Duizend. En daar, daarvoor handelde die onder de duizend. En op 1 januari begon het, of misschien was het 5 januari, maar in ieder geval in januari ging het toen door de duizend heen. En in datzelfde jaar is het dus na de 20 of 18, of weet ik het waar dat die gekomen is. In ieder geval ja, 18.0. Ja, bijna 20.000 dollar. Ja. En nu heb je het idee dat 5000 al goedkoop is. omdat <laughs> het zo ver zo eindgezakt is, vanaf die 20, 20.000 dollar tenminste. Ja. Maar ja, het, is, het is eigenlijk helemaal niet goedkoop, want ja inderdaad, je moet maar naar 1 januari terug te gaan vorig jaar en het is uh, duizend. Het voorraadje die ik aan het schrijven ben, zet dus ik dus al het tijdsmoment op 1 april 2017. En toen heeft de centrale bank van Japan dat, uh, een verklaring uitgedaan dat uh, bitcoin een, uh, een wettig betaalmiddel is. En toen konden de banken via Japan uh, investeren in crypto's. Nou, toen is alles opgelopen en ze hebben de piek willen zetten op de 1 januari. Want dat is een rekendatum, dus, dus een beetje window dressing, dus staat alles op wind. En toen zijn ze er, de, ja, eruit gegaan, of tenminste eruit gegaan, gewoon te kijken wat er gebeurd is. Ja, Misschien dat 1 januari nu ook alweer een, een extreme koers nou, heeft. Dus, het kan ook dus zijn dat eerst dit FINEX... Onderuit gaat, om het zo maar te zeggen. En dan alsnog een of ander Bitcoin-ETF daarna uh, wordt ingesteld. Snap je? Omdat het dan uh, uit de lucht is en dan, ja. Ja, goed. Nee, het lijkt me niet zo waarschijnlijk eigenlijk. Dus nou, zelf... ja, misschien wel. Bedoel, inderdaad. Uh, misschien is dat wel een voorwaarde van ja, dat het dat. dat, dat, eten, dat uh... Dat zit ons een beetje dwars. Zolang dat nog speelt, uh, doen we geen ETF. Want uh, ja, we hebben het idee dat uh, de helft van de bitcoin uh, gewoon uh, lucht is. Ja, nou, het is gelukt omdat tether dus, dus. Ik heb wel eens gezegd, maar je moet gewoon uh, een dag binnenvallen omdat het ook alarm is afgegaan. En dan het nieuwsbericht uitbrengen: tether is binnengevallen. Nou, en dan begint iedereen toch wel te verkopen. Ja, ja. ik denk dat de reden dat die tether bestaat dat dat ook een uh, belastingreden is. En ik denk dat er normaal veel, veel meer mensen hun teters snel voor dollars zouden omwisselen... bij risico, uh, uh, ja, als er, als er onraad is. Maar de reden dat veel, vooral Amerikanen, dat niet doen is... omdat dat wordt dan een tax-event. Dus uh, zolang je binnen die crypto's blijft, dan kan je eigenlijk zeggen... Van, nou, uh, ik uh, heb nog geen winst genomen. Maar als je het verkoopt voor dollars, dan is, ontstaat een belastingmoment. Ik denk dat dat er misschien wel mensen met, met ja. uh, crypto zitten die, ja, die uh, uh, fiscaal een beetje moeilijk zitten. En als die dan veiligheid zoeken, dan gaan ze liever in de tether zitten... om daarna bij een daling weer terug te gaan in bitcoin... en helemaal de, de echte dollar te vermijden vanwege belastingen. Uh, ja, Ik dus dacht, zullen... dacht altijd dat dat de reden was dat er was. Niet dat dat een uh, Ja, dat is, de, is de reden dat uh, er uh, is, maar dat is ook ja. de reden dat... dat er heel weinig druk bestaat om die tether om te wisselen in echte dollars. Ja, ik leek van tether inderdaad altijd wel makkelijk, uh, ja. Ja, maar je, het je hebt mensen ja. komt om, Omdat je ze dus niet op hebt geëist. Nou, ja, ja. Wel misschien voor, voor bitcoin, maar niet voor dollar. Hm. Dus nu, nu zijn er mensen en die zijn hun dollars aan het uitbetalen en die krijgen hun dollars niet van bitcoin. En dat is nu een paar weken aan de gang en daarom is die spread of die... die die, uh, ik vind die het wel prijs. een beetje omslachtig, ik kan toch ook gewoon naar een of andere gel geldwisselaar je bitcoin sturen en dan stort het die gewoon dollars op je rekening. Ja, ja oké, okay, maar die geldwisselaar gaat misschien op een gegeven moment toch naar Bitfinex. De Bitfinex-markt is gewoon een, een hoop mensen die bitcoins hebben, die hebben daar een, een, een, een account en die, die verhandelen dat daar. Het hele probleem, je kan zeggen je gaat naar een handelaar toe en wisselt soms voor dollars, maar dat is natuurlijk een KYC. Uh, ja we gaan naar local bitcoins of ofzo, weet je wel. Dan kan je en misschien doen. zijn er ook wat mensen te vinden in die beurzen die dus 500 dollar per dag hebben af kunnen halen en met ja. 10.000 bitcoins maar een beetje aan het spelen zijn totdat ze weer 500 dollar eraf mogen af halen Ja, maar goed, het wordt vervolgd. Dan gaan we weer even verder met de berichten. Ik heb hier uh, ja, een uh, berichtje over uh, drugs stuk uit de Postkrant en dat gaat over drugslegalisatie. Ja, de, de roep des volks, hè? <laughs> ja, maar het is wel uh, apart dat dit een beetje de andere kant op gaat, want het uh, uh, begint als, tegenwoordig mag je niks meer, behalve braaf doen wat de kudde doet, schrijft voormalig po presentator Jan Rood, verongelijkt op zijn website Nederland en dan nemen twee E's gestart, geschreven. Ja. Wel leuk gevonden. Ja. Zij de aanklacht, aanklacht tegen overheidsbemoeienis. zo is het in sommige gemeenten verboden om te stoep krijten, begint Roos zijn relaat. Dus dat is iemand uh, die, ja, die zich nogal opwint over de anti betuttelingscampagne Weg met de vette hap na het stappen, liever allemaal aan de verantwoorde vegan tofu burger of zoiets. Dat is beter voor jij, vinden zij. En wie zijn zij? Ja, uh, dus, uh, ja op zich is wel, het, het natuurlijk wel... De volkskant schrijft dit over, nou ja, het is uh, voor een nieuwspresentator die, uh, die dit zegt. Maar het feit dat ze het uh, noemen, geeft toch wel een beetje aan ja, dat uh, zelfs de volkskant het idee krijgt dat het een beetje te bont aan het worden is. En dan gaan ze niet zeggen van nou, er moet uh, minder verboden worden, maar er moet ontmoedigd worden in plaats van uh, verboden. Ja, dat ontmoedigen is natuurlijk weer perfect om... Uh, ook allerlei artsijnsen en belastingen te heffen en uh, boetes uit te delen... ...dat is natuurlijk, valt natuurlijk allemaal onder ontmoedigen... ...dus dan wordt er wel een hele hoop geld door de, door de overheid binnenge, binnengegraaid. Maar die zeggen dus ook dat, uh, ja, ja, dat is altijd het extreme geval... ...elke libertariën krijgt er dan mee te maken... ...je wil zeker dat uh, heroïne bij de Toys Rust te koop is of zo. <laughs> Toys and Rust. En ja, dat is natuurlijk een beetje, een beetje uh, onzin... Ik denk dat de markt vanzelf wel ja, zal zorgen dat, uh, ja, ouders gaan niet graag met hun kinderen naar een speelgoedzaak waar ze ook heroïne verkopen. Natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat zal zich vanzelf wel in bepaalde etablissementen, ja, concentreren net zoals dat met joints ook het geval is en ja eens een keer misgaan ik was dat pers heel toen een keer in Nederland kwam ook niet door dat dat je in een pannenkoekenrestaurant... geen joints op moest steken die dacht nou ja, dat is allemaal legaal en uh, pannenkoeken eten is legaal joint roken is legaal ik ga gewoon zo snel mogelijk in Nederland doen pannenkoek eten in een, in, met een joint erbij en wat gebeurt er dan? nou ja de paar eigenaar paar? van de etablissement zei geloof ik volledig dat is niet de bedoeling ja, dat ze ons ongetwijfeld uh, dan aan gehouden hebben, want anders is het uh, trespassing, hè? Maar uh, dat uh, idee van, uh, ik vond dat ze een soort uh, hoeders zijn, een soort moraalridders die voor ons gaan bepalen wat wel en niet, uh, tenminste, het mag dan wel, maar we gaan het ontmoedigen. Dat, dat haalt toch weer in, dat er weer stel uh, moraalridders uh, rond galopperen, weet je wel? Waar mensen zijn die uh, ja. Ja, voor ons gaan bepalen wat, uh, wat goed en slecht is, of dus, zo, uh, ja. ja. En ik ben ja. van mening dat je, je lichaam is van jou, hè. Dus dan mag je ermee doen wat je wil. Ja, dat vinden wij. Maar ik bedoel, er zijn een, ja, de, de, van die PvdA-bestuurders en zo. Ja, die, die vinden het op zich wel best als het drugs legaal is. Want zij kunnen dan alsnog de moraalridder zijn die voor ons gaat bepalen van wat jij wel en niet wat wel en niet goed voor je is. Snap je? Dus je je zit ziek... nog steeds in je rol. Ja. Ja. Maar je ziet het zo vaak ook dat mensen zeggen, hey, je moet uh, Marijuana bijvoorbeeld legaliseren, want. Uh... Dan kan de overheid er belasting op heffen. Ja, ja, het is, uh, dat ja, is ja. zo zwak hè. Dus ze zeggen niet gewoon van ja, de overheid heeft niks mee te maken, dus het moet gewoon legaal zijn. Nee, dan proberen ze de overheid een worst voor te houden van nee, uh, er is hier een marktje. Als jullie dat nou uh, toestaan, dan uh, kan je daar ook weer geld uit trekken. Ja. Nou, ik zag vooral van jullie aan uh, die pols voorbij komen en. Uh... Er waren een aantal vragen. En in ieder geval mijn ideale iets zat er niet bij, weet je wel. Het ging dan over drugsbeleid. En ik had zoiets, er moet gewoon helemaal geen drugsbeleid zijn. Het <laughs> enige drugsbeleid weet is die... ikzelf die wel bepaalt van nou, of dit wel of niet op mijn domein komt. Ja, en ja, die optie stond er niet bij. Nee, die stond er niet bij. Nee, staat ook, uh, maar laten we vooral boos worden op, de, op een overheid, als dus ze gaan zij er tegenin, uh, van de volkskant toch wel. Die rook ontmoedigt, want rook is legaal. En dus prima. Het is een vrije keuze en longkanker is je eigen schuld. Zo redeneren Roos en met hem vele anderen vanuit een compleet naïef en achterhaald beeld van rookverslaving. Dus uh, ja, zij ze zeggen ja, naïef en achterhaald. Je noemt iets gewoon naïef en achterhaald. En uh, ja, dan is het uh, dan heb je, je argument gemaakt. We mogen onszelf dan graag zien als volledige autonome, niet beïnvloedbare wezens. Maar onderzoek wijst uit dat succesvol stoppen met roken voor een groot deel te danken is aan gunstige aanleg. Niet aan bovenmenselijke wilskracht. Nou ja, dus ook niet aan, uh, aan verboden. Maar ze doen uh, ook hier natuurlijk weer, net zoals iedereen altijd, alsof mensen in de overheid geen mensen zijn. Dus ja, ze gaan naar mensen kijken en dat zijn... Het zijn helemaal geen volledig autonome, niet beïnvloedbare wezens. Dus moeten ze gereguleerd worden door volledig autonome, niet beïnvloedbare wezens die in Den Haag zitten. Ja. Nou, dat is natuurlijk onzin. Die, die, als mensen uh, beïnvloedbaar zijn en uh, ja, dan, dan zijn mensen in Den Haag ook beïnvloedbaar. Dus dan uh, moet je niet gek opkijken als, als die. Ja, Als daar ook verslaafden bij zitten, uh, vooral verslaafden aan macht, denk ik, maar verslaafden, verslaafden aan geld graaien, en verslaafden aan oorlog en geweld en uh, <coughs> domineren. Maar ja, je moet, je moet niet denken dat, er, dat die uh, mensen in Den Haag geen mensen zijn. En ja, als je, Modernier zei dat wel eens, die kwast waarmee je de mensheid verft, daar verf je ook politici mee. Dus alles wat je over mensen zeggen of ze, te, of ze nou uh, een zwakte punt hebben of een sterkte punt of zo, dat, dat zit ook bij politici. Zeker als je daarop gestemd hebt. Als die mensen, die, die, die domme uh, maloten die, die roken, stemmen op politici. Ja, dan, uh, dan moet je niet verwachten dat er veel uit uh, uitkomt natuurlijk. Ja. Het is een beetje een baron van Münchhausen die zich aan zijn eigen haar uit het moeras trok. Hij zei, ik zit in een probleem, ik zit in het moeras, dan trek ik aan mijn eigen haren, trek ik mezelf omhoog. Ja, dat kan natuurlijk niet. Net zo min, als je, ja, zo kan je ook niet via politici uit je eigen zwakheden trekken. Het moeras van je eigen zwakheden, zei hij heel literair begaafd. Ja, nou dan ook nog Arjan Lubach. Die had bij zijn programma Lubach op zondag. Wat dit over, ja, pleit hij eigenlijk voor de legalisatie van ecstasy. Dat is ook wel leuk. Ja, en dat is, hij is precies weer zo'n zo geval. En hij zegt, het is goed voor de gezondheid, het milieu, bestrijdt criminaliteit en vult de schatkist. Ja. Hey, eigenlijk zijn er alleen maar argumenten voor legalisering van partydruk ecstasy, meent Arjen Lubbe. Het ja, is natuurlijk onzin dat het vullen van de schatkist, dat, dat een argument voor partydruk uh, legalisatie is. Want daar worden weer isis over gefinancierd. Dus, uh, en hele, allerlei uh, waardeloze plannen mee gesmeed. Dus dat is helemaal geen goede zaak. Maar ja, dat is een beetje een worstverhang aan de politici. Van uh, ja, legaliseer het nou, dan kan je er geld aan verdienen. Ja. Maar hij zegt dan, uh, als de politie het woord drugs horen, dan zien ze criminelen junk zonder tanden. Terwijl XTC gebruikers in 2018 meestal normale mensen met een baan zijn. Die een keer en zoveel tijd een pilletje nemen om een leuke avond te hebben. En natuurlijk zijn er gevaren. Maar juist als iets gevaarlijk is, kun je er beter rationeel mee omgaan. bij Lubach. En dan staat er onder tussen lees ook, Arjan Lubach wil dat de wethouder naar dieselaggregaten gaat kijken. <laughs> dus uh, daar dus, smeekt uh, hij smeet weer dat, uh, dat er een of andere wethouder met die, uh, aan die gevaarlijke dieselaggregaten uh, dat die gaat kijken. Dus ja, dat is ook weer niet zo rationeel dan. Nee, maar goed, ja, ik neem aan dat het. Uh, hij is nog niet uh, de libertariër die uh, nee. sommigen zeggen dat hij is. Nou, hij komt, hij, af en toe komt hij er wel leuk in de buurt natuurlijk. Uh -uh. Maar ja, het is uh, om, om helemaal rationeel te blijven. Je ziet vaak dat, ja, dat mensen de behoefte hebben ook om, als zij zichzelf ontlast uh, willen worden, ze zeggen maar de ezel die een extra zak mail op zijn rug krijgt van de overheid, dat ze dan heel allemaal naar anderen beginnen te wijzen. Uh, maar als je dat, daar kun je ook nog geld halen. En uh, weet je wat, je, je kan beter naar de dieselaggregaten kijken. Of je kan beter dit doen of uh, dat. Of uh, je probeert de aandacht van de agressor van de overheid af te leiden of, en zijn graaizucht. Probeer je op anderen af te wendelen. Uh, de Rijken, ga maar naar de Rijken toe. Uh, buitenlandse corporaties die uh, brievenbusfirma's hebben. Uh, maar, als het maar als ze maar niet bij jou terechtkomen. Hoor. Ja, Dat is natuurlijk onzin, want die andere organisaties die hebben ook allemaal lobbyisten. En die proberen het weer bij hun weg te krijgen. En naar jou toe. Dus dan wordt het gewoon een gevecht wie de beste lobbyist heeft. En ik denk dat jij dat gaat verliezen. Ja. Eigenlijk staat er dus Ariel Lubach gebruikt ecstasy, zo moet ik het tellen. Ja, ja, Ja, ja dat, uh, dat las ik er ook aan. Het ja. Ja. Ja. zijn volledige verle nette mensen die af en toe zo'n leuk avondje willen hebben. Ja. Nou, als je het filmpje ziet, hij begint dan met eh, te wijzen naar Pauw. Hij alsof hij uh, de dru grote drugsgebruiker is, hè, Jeroen Pauw. Oh, ja. nee. Maar op zich heeft hij wel gelijk, want hij zegt natuurlijk, uh, afgezien van die vaccins, maar zegt hij. Je krijgt veiliger pillen, dat is natuurlijk zo, want je kan kwaliteitscontroles openlijk hebben, zonder eh, dat je niet weet wat je koopt. Je kan daar meer controle op krijgen, nou dat hoeft niet door controle de overheid te zijn, maar je kan gewoon drugs testen. En dat heb je nu al vaker, hoor, dat je bij van die feesten, dat je daar een pilletje kan laten testen, geloof ik. Maar hmm. je, ah, je wil, je beter kan zeggen is, de, de producenten zijn aansprakelijk. Dat heb je natuurlijk ja. in, de, in de misdaad niet, hè. Als, als, ja. als iemand wasmiddel door de cocaïne gehoord, ja, dan, dan, dan, dan is het uh, en de politie toestappen. Nee, je kan ook niet naar de rechter gaan om een maand te klagen of zo, weet je wel. Dus, er is natuurlijk dus, ook uh, minder drugsafval, dat is natuurlijk ook zo dat gebeurt er regelmatig. Ja, omdat die producenten daarvan moeten hun afval kwijt en dan kunnen ze ook niet gewoon zomaar bij uh, in de GFT container gooien. Dus dan gaan ze dat lozen ergens in een rivier. Ja, krijg je Gewoon ja, in een woonwijk uit. of zo, of in een natuurgebied. op Ja, iets, er ja. plaatsen terecht waar, ja, waar het uh, inderdaad rustig is en je niet goed kan zien uh, wat er gebeurt. Maar ja, dat komt allemaal omdat het illegaal is. Ja. En natuurlijk uh, de branden hè, die dan uh, wel eens ontstaan. In zo'n ja. drukslap. Plus de, de, de gasontploffingen, zoals dat dan in het nieuws altijd heet. Terwijl we ja. weten van die. Uh, weet je, die, die twee gasten ook alweer? Die zo'n uh, uh, programma hebben die alles gaan. Die Mythbusters. Die gingen een keer proberen een, een woning met gas te laten ontploffen. Ja, dat was geen doen. Moesten ze. Uh, allemaal ventilatoren hebben om het er doorheen te blazen, zodat we een goede gas-luchtverhouding kregen en overal stonden aanstekers te tikken. Het ja, is echt heel moeilijk om zo'n explosie te krijgen. En dan nog, ja, dan vloog alleen de schuifpui eruit, maar het was nog niet, uh, niet zo'n super-explosie. Maar af en toe, als je wel een hele woning ontploft, dan denk ik, hmm, uh, dit zal wel een uh, ecstasy lab zijn geweest. Hè. Ja, dan is de vraag natuurlijk: waarom willen ze het gewoon verboden hebben? Wat meestal dan wordt gezegd is: van ja, internationale verdragen, weet je wel. Maar aan de andere kant, de politie, die, uh, het houdt de politie bezig. Ik heb het wel eens vaker uh, gezegd: toen, uh, toen ze Colorado de wiet wilden legaliseren, was er eigenlijk maar één partij die daar rechtszaken tegen ging voeren. Mogen jullie raden wie? Politie, gevangenis. Ja, ja de politievakbonden. Ja, ja. maar. Ik denk dat er is wel iets dat de overheid heel graag verslavende dingen demoniseert. En niet omdat ze nou zo begaan zijn met de gezondheid. Maar gewoon omdat je daar enorme belasting op kan gooien. En mensen blijven het toch wel kopen omdat ze verslaafd zijn. Ja. Dus daar kan je gewoon... Wanneer worden de energiedrankjes belast? Het is het wachten op de Red Bull tax. Ja, maar daarom zijn ze ook met vet bezig. Want je vet en suiker extra belast. Uh, alcohols. Uh, ja, het is, het, je kan zeggen het is allemaal slecht. Maar het is natuurlijk ook allemaal verslavend. Dus ja, het, uh, het heeft een hele hoge marge voordat mensen hun consumptie terug beginnen te schroeven. Dus kunnen ze er eigenlijk heel veel, uh, ja, heel veel aan verdienen. Zelf, uh... Zelfs met drinkwater trouwens, er, waar we ja. straks op komen. Dat is natuurlijk ook uh, heel erg verslavend drinkwater. Uh, ja, je kan het natuurlijk niet zonder. Nee, maar de, wat ook, het, het, het is later ook naar buiten gekomen. Je had toen die, een van de medewerkers van, van Richard Nixon. die toen um, later uit de school klapte. dat dat verbod op drugs dat dat een, ook een ander motief had. Want Richard Nixon die wilde het, dat verbod gebruiken om bepaalde groepen te demoniseren. Ja, ja het is het mooie als je. Iemand schuldig kan verklaren of zich schuldig kan doen voelen, ja, ja dan is die te manipuleren. Als die een geheim verbergt. En als je hem als je kan manipuleren, dan heb je macht over hem. Maar dat lukt natuurlijk alleen maar als de grote mensenmenigte. Enthousiast is over het opsluiten van drugshandelaren of drugsgebruikers. Dus, ja. En heel erg bang is. En dat wordt vooral gedaan met de kinderen. Van, ja, de drugshandelaar, die gaan jouw kinderen verslaafd maken. En dan denk je: oh, sluit die luister snel op voor mijn kinderen iets aangedaan wordt. Nou, wat ik me meer bedoel, te is van wat je bijvoorbeeld in de jaren zeventig zag. Je, had, in de jaren zestig had je de groep de Black Panthers. Uh, die gaven uh, juridisch advies aan. Uh, Afro-Amerikanen die uh, door de politie in elkaar geslagen werden. Maar ja, de politie vond dat niet zo leuk. Maar toen in de 71 uh, drugs verboden werd, uh, konden ze die, uh, die zwarte groepen konden ze pakken op uh, cocaïne, wat vooral onder Afro-Amerikanen -Amerik gebruikt werd. De een na de andere Black Panther werd opgepakt vanwege cocaïnebezit. Ja, het is vaak dat ze bepaalde drugs, uh, die alcohol bijvoorbeeld is, meer een drug voor wat oudere... Oudere mensen. Ja. En dat, is, dat blijft dan legaal. Cannabis, marijuana voor Mexicanen en zo. Ja, dus je moet er, als je een bepaalde bevolkingsgroep aanpakt, kan je dat bij proxy doen door een bepaalde druk extra te demoniseren ja. en slecht te maken. Ja, ik weet niet of dat een, hoofd, een, een, een hoofdreden is. Dus ik denk ook wel als dat. Nou, het was dat, die dat, medewerker van um, Nixon, Richard Nixon, Nixon de ja. stafmedewerker van de Witte Huis. Maar de man die heet John Erichman. Op de klok. Als, je het op, als je op zijn naam googelt, dan. Uh, ja, ja, ik ga... denk dat wat ook meespeelt. is dat een hoge, hoge hoeveelheid drugsgebruik. in de samenleving geeft eigenlijk aan dat mensen heel wanhopig zijn. en het niet meer zien zitten en zo. En dat is natuurlijk ook. dat slaat nou, dat heel slecht niet. af op dat de hoeft, heersers. Dat hoeft toch niet? Ja, ik denk dat wel. Ja, je ziet wel vaak dat mensen die, die, die, ja, die erg verslaafd zijn, dat die, dat die een bepaalde uitzichtloosheid wel. Dat heeft wel enige correlatie met elkaar. Ja, oké. Okay. Dus als ze ja, okay. er helemaal in, in zitten. Zoals dat je nu dus in Amerika die crystal met helemaal, uh, epidemie noem je het al. Ja, uh, en ook weer ja, Ieder weekend zo tien mensen zo uh, dood vallen, dat ze overdoses hebben gedaan. Nee, ja. nee, ik weet het niet hoor de exacte nummers. Dus ik moet niet gaan roepen met dingen. Nou ja, maar het is een hele... Het is heel ernstig, ja, in Amerika. En je weet ook in Afghanistan is er een recordproductie. Dus je, ja, je weet ja. dat er dan ergens een recordconsumptie moet plaatsvinden. Mm -hmm. Ja, precies. Maar het is wel zo dat... dat ik denk dat het ergens op de, ja, aan de overheid aangeeft... dat jij het niet goed doet. Mm -hmm. Omdat mensen geen... Geen uh, ja, hoopvolle positieve uitzicht te hebben om wat van hun leven te maken. Dan grijpen ze hier naar. En, en dat is natuurlijk uh, in tegenstelling met Make America Great Again. De, of eigenlijk wat Trump zegt, Amerika is alweer great, hij heeft het al gefixt. Oh. Uh, en als dan iedereen als een zombie uh, drugsverslaafde rondloopt. Dan, uh, ja, ik, ik ken een uh, familie die waren naar Californië geweest en liep door San Francisco. En die waren verbaasd over hoeveel van die. Uh, Zombies daar wel niet rondliepen. Ja, dat straalt niet goed af op, de, op de, de, het stadsbestuur van Californië. En ook overal poep op de straat. En uh, het is natuurlijk ja, het is heel negatief. Net zoals heel veel zelfmoorden onder veteranen eigenlijk niet goed uh, op het leger afstraalt. Ik dacht zelf dus aan, aan, aan een of andere maya-gemeenschap die af en toe drugs gebruikt en daar helemaal geen uh, negatieve. Uh, uh, uh, gevolgen van ervaren. Maar dat het dus juist een toevoeging kan zijn. Hè? Op, op, op al iets moois maak je dan nog even ietsjes, ietsjes mooi. Dus ja. niet, maar het iets, gek is dat bijvoorbeeld zoiets als seks, dat is ook heel vaak gedemoniseerd. zoiets als seks. Dat is ook. nou bijvoorbeeld, ja, laat maar eens een blote titel op de Amerikaanse televisie zien. Ja. Dat kun je er helemaal niet tegen. Nee, dat dan. Dus dat geeft ook aan dat, dat eigenlijk alle vormen van lust en genot die, uh, ja, die worden. En, en ik zie dan de, de kerk en de, en, en de moskee en uh, geloof en de staat zie ik een beetje als één soort psychologisch verschijnsel. Mm. En al die partijen hebben altijd een probleem met, met seks. Daar, daar zitten al, altijd uh, ja, schandalen en uh, nou, hoeveel politici zijn er niet... Uh, betrapt op uh, ja, het ene predik en het andere doen. Dus <laughs> ook. Ja, dominees ook. Ja. Dus ja, er zit, er, zit, er zit over het algemeen iets met, met lust dat, ja, dat heel angstvallig is. is. Neem maar bijvoorbeeld die uh, als er iets nieuws is op, op uh, seksgebied, zoals bijvoorbeeld die opblaaspoppenbordelen uh, die, opblaaspoppen die er overlaat waren. Of nou, die of... Nee, die zijn niet opblaasbaar Nee, ze zijn niet opblaasbaar. Het zijn uh, gewoon pop, sekspoppen of zo, hè? Die, die, die wegen zwaarder dan de gemiddelde vriendin. Oh. De nee, ik weet, het niet, ik weet het niet. Maar er was een bordeel van gemaakt in... In Italië en eentje in Amerika. Die waren gelijk binnen, binnen zeven dagen gesloten. met de op, opmerking dat het niet hygiënisch zou zijn in Italië, geloof ik. Nou ja, daar kan je zo wat aan uh, doen, natuurlijk. En ergens anders in Oost-Juizen ze. ja, dat zou een, een verkrachtingsschool zijn, opleiding. En uh, ja, dat is natuurlijk. natuurlijk uh, dat grijpen ze ook zomaar uit hun hoge hoed. Maar het is enorm enorm angstaanjagend op een of andere manier. je ziet ook aan die femen. Dat zijn van die vrouwen die, die dan tegen iets protesteren uh, door hun kleren uit te trekken. Uh, dat is kennelijk nog heel erg shockend en confronterend. Uh, terwijl ja, je zou zeggen we zijn toch zo geboren en uh, maar ja. Uh, in, het toch Italië, niet zo. in Italië doen ze dat ook nog. Daar is dat ook nog wat meer, omdat daar het geloof zo streng uh, is. Ja. ja, is ja in moslim, beetje... moslimlanden helemaal natuurlijk. Ja, dan moet een vrouw helemaal in een enorme ja, vuilniszak zitten om, om te zorgen dat, je, dat er geen lichaamsgedeelte te zien is. En dat is, ja, er zit dus een enorm taboe op seks. En, en daar mag je ook niet drinken daar weer. En mag je wel roken, geloof ik, en wel kat kouwen. Dus het is, het is ook niet overal hetzelfde, maar bijna al die systemen hebben een enorm uh, probleem of een heel taboe schuldgevoelers en schuldgevoelens uh, en rond allerlei genotszaken. Ja, ik weet wel, dat het, ik heb wel eens ergens gelezen, ik weet ook niet welk jaar dat het precies was, dat er in Pakistan het meeste porno gekeken wordt. Ja, dat is in Nederland geloof ik ook, de of zo in de Bijbelbelt. Oh, echt waar? Er, zit ook, er wordt ook meer gekeken. Nou ja, vroeger had je daar dan een heleboel videotheken en uh, daar werd, uh, ik weet niet of ze dat nou nog kunnen tracken. Maar het is me ook altijd opgevallen aan... Zoiets als Netflix, als je dan Netflix naar de filmtitels kijkt, dan, dan staat er enorm veel geweld eigenlijk. Eh, bijna 90% is of een detective over een moordzaak, of het gaat over ja, de, de crime scene investigations, of het gaat over de Hunger Games, of het gaat over een of andere superheld. Eh, ik denk dat 90% van de films worden mensen vermoord. Eh, en als je dan gaat kijken van nou ja, hoeveel films zijn er waar de liefde bedreven wordt, ja, nul. En daar hebben ze alleen dan drie documentaires over uh, het, het, het vreselijke leven... Dat, dat je krijgt nadat je pornoacteertalent uh, is uh, verlopen of zo. Weer. Dus ja, wat er dan over seks is, is eigenlijk negatief. En dan heb je nog wat, je hebt nog wat romantische comedies. Zeg maar, die, daar wordt niet veel geweld in gebruikt. En ja, dan ook geen seks in te zien. Maar dat is nog wel het positieve over, over een romantische uh, aangelegenheid. Uiteindelijk lopen ze samen in de zon weg uit beeld ja je, uh, uh, ziet, je ziet nooit hoe ze trouwen en, uh, <laughs> en in een scheiding terechtkomen. <laughs> maar ja, het is, uh, het, het, het, de overmaat is geweld. Dat is heel erg goed geaccepteerd. Maar uh, ja, seks moet een beetje, het is een ondergeschoven kindje. En uh, ja, drugs dat is ook uh, taboe. Maar misschien zelfs al wat minder. Je hebt natuurlijk die films zoals Trainspotting en zo. Of vrij openlijk uh, over drugs uh, er moet, er moet altijd met een moreel sausje overheen van, uh, kijk eens hoe vreselijk. Terwijl uh, geweld wordt geglorified, ge hè? Ja, waar. Ja, we gaan nog even verder met de berichten. Ik heb hier nog een berichtje over uh, de vestia topman Erik Staal. Ik weet niet hoe ik een brug maak van het hier naartoe, maar... Nou, um... oh, de brug ja. is wel staal, hè? <laughs> ja, de brug is van staal, inderdaad, ja. Ja. ja. ja als, als topman van een sociale woningbouwproject uh, heeft hij goed zijn zakken uh, lopen vullen. En uh, in ieder geval is hij een nou beslag gelegd op zijn, uh, zijn bezittingen. Ja, hij heeft 2,2 miljoen euro weggesluist. Je hebt een beetje een hekel aan het woord weggesluist. Want dat, ja, dat is zo'n zo woord wat, uh, waarmee wordt gesignaleerd. dat uh, Ze zeggen nooit, uh, Rutte heeft 2,2 miljoen euro weggesluist naar ISIS of zo. Dat, uh, dan wordt het woord weggesluist opeens niet gebruikt. Mm -hmm. Maar uh, wel als iemand in uh, ongenade is gevallen. En dit is met deze meneer gebeurd, uit een, ze heeft dat weggesluisd uit een stichting die voor sociale huisvesting in Zuid-Afrika zou zorgen. Dit blijkt uit onderzoek door de nieuwe bestuurders van die stichting. En dat gaat over de Housing Association South Africa. Ja. Dus uh, zeker ja. nooit naar huis gekomen daar of zo. Nou, er staat hier wel, de stichting ook daadwerkelijk voor nieuwe woningen voor arme Zuid-Afrika. heeft gezorgd, ik wil, okay. lezen, ik wil hier foto's zien. <laughs> en ja, ik denk ja, ja. dat uh, dat het uh, dat, uh, meest agoniemisch krot is dat je maar kan voorstellen. Blijkt nu ook uh, dat staal subsidies gebruikte voor zijn eigen gewin. En, uh, en uh, hij uh, gaf uh, voor een miljoen euro aan privé uitgaven uit, zoals vliegtickets, telefoonkosten, net geld van de stichting. En hij heeft een villa in Zuid-Afrika en een woning in Nederland en een huis op Bonaire. En uh, zijn advocaat zegt dat hij niet wil reageren. Dus uh, ja, het is, het is natuurlijk een beetje het is typisch uh, PvdA gedrag eigenlijk. Hè? Je, je, je vertrouwt op de empathie en het meeleiden en de, uh, de, ja, de hulpbehoevendheid die mensen hebben bij het zien van armoede. Dus als er. Als jij armoede laat zien, die ja, sociale woningbouw en arme tobbers en die moeten geholpen worden zo, dan trekken mensen hun beurs. En dat is het moment waarop ze verraad gaan door dit soort uh, PVNA-achtige parasieten. Ik weet eigenlijk niet of die PVNA is, maar dat ruikt er wel nee, heel erg nee, nee, nee, nee. nee. nee uh, dat is zeker. <laughs> Als je je even zoeken op Erik uh, Staal en uh, want ik dacht inderdaad ook, ja, uh, dat is typisch PvdA gedrag. Laten we even kijken of hij van de PvdA is. En uh, dan kom je op uh, allerlei artikelen waarin dat uh, de PvdA dat zelf ontkent. Hij <laughs> okay. zeg hij staat niet in, uh, volgens mij is het spekmandat naar Kamervraag van Geert Wilders. Nee. Uh, hij staat niet op de ledenlijst van de PvdA. Ja, Spekman dacht het zelf waarschijnlijk ook toen niet het lag. En dan ging hij ging gelijk op de ledenlijst kijken, hij hey, staat er niet op. Ja. <hij ja, precies. Maar hij omringde zich wel door allerlei PvdA prominenten zelfs. Nou, Oké, okay, ja, dan, dan vind ik het toch wel, uh, ja, dan staat hij misschien niet op de ledenlijst, maar hm, dan uh, is hij misschien is hij daar net vanaf gehaald of zo. Hè? is ge gerorieerd en gelijk, nee ik zie hem er niet op staan. Uh, maar, uh, uh, ja, het de is de van Orwell? they, uh, they, uh, they erase uh, the past en then they bury the eraser. Ja, <laughs> het yeah, is de memory hole wordt dat al genoemd. Hè. Dat was uh, Winston zijn baan om uh, ja, verkeerde voorspellingen van de heersers uit het verleden in de memory hole te doen ver, uh, verdwijnen of om te schrijven, zodat het toch weer klopte. Dus gewoon uh, ja, het verhaal van wie het uh, heden controleert, controleert het verleden, wie het verleden controleert, controleert de toekomst. Dus ja, als, je, als je nu de macht hebt, kan je de geschiedenis aanpassen en dan door de geschiedenis aan te passen kan je uh, de toekomst beheersen. Maar ja, het is natuurlijk wat je ook een tijd geleden bij zo'n uh, zo PvdA hier in, in Utrecht zag, die had een dakloze krant en die had uh, een heleboel geld uit de dakloze krant gesluist. Bertje, bedje van de Rust. Oh, je kent zijn naam nog. Ja, je ja, en... kent hem niet. <laughs> Gaf altijd rondjes. <laughs> Thank <laughs> you. Maar het is gewoon, ja, het is parasitair op de armoede. armen. En dat is wat heel veel politici doen. Ja, en overigens niet alleen bij de PvdA, maar ze gaan, eerst gaan ze jou een enorm gevoel van empathie geven. En dat is eigenlijk ook wat die Afrikaanse potentaten doen. Die jagen een hele hoop arme tobbers de woestijn in. Tot ze flink uitgemergeld zijn en bijna dood liggen eraan. Allemaal vliegen er En dan een cameraploeg erop. En dan open je nummer En dan wacht je tot het geld binnenstroomt. En dat is uh, eigenlijk wat heel veel politici doen. Je hebt het altijd over de armen, de armen, de armen. De ene is een Bernie Sanders ook, die zegt dan, ja, vreselijke ongelijkheid is er toch in deze wereld, maar die heeft wel drie huizen. En uh, Michael Moore, die heeft ook voor uh, miljoenen aan vastgoed uh, imperium, dus uh, dat bleek, bleek onlangs bij zijn scheiding. Uh, en die zit de hele tijd ook af te geven op uh, allerlei uh, graaiende corporaties en uh, dat er meer socialist moet zijn enzovoort. Dus het zijn, het zijn allemaal mensen die, ja, die uh, gewoon, ja, ze geven geen zier onder de armen. Maar ze parasiteren niet op die armen, want daar valt niks te halen. Maar op de empathie voor de armen van andere mensen. Ja Hij heeft leuk gebroed, in ieder geval. En hij ze ja. allemaal afgepakt. Ja. ja, ik denk dat hij toch een beetje te ver gegaan is. En, uh... ja. en ondertussen gaan al die huur omhoog. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Het verhaal is altijd dat de overheid die, die haalt geld bij de rijken weg. En die geeft dat aan de armen. Maar je ziet dat hier dus eigenlijk geld... Van de armen via hogere huren bij de rijken terechtkomen. En dat is vaak de praktijk. Dat herverdeling door de overheid, dat gebeurt naar, naar mensen toe, die, die goede vriendjes zijn met de overheid. En dat zijn meestal hele welgestelde, ja, slimme handige mensen. Dus je krijgt, ook bij Obama zag je het weer, ondanks dat het een herverdeler is en een hoge belasting voor de rijken en uitkeringen geven aan de armen, uiteindelijk zie je dat. Dan de inkomensongelijkheid enorm toeneemt. Omdat mensen wel kijken naar de, naar de belastingkant, die inderdaad progressief is, zodat de rijken inderdaad meer belast worden dan de, dan de armen. En de armen vaak wat, wat toegestopt krijgen. Maar ze kijken niet naar de uitgavenkant van de overheid. En de uitgavenkant is natuurlijk voornamelijk naar de rijken toe. Naar, ja, ze geven zoveel aan, aan militair-industrieel uh, apparatuur weg, uit bijvoorbeeld. Dat, ja, wie verdienen eraan? Mensen zijn aandeelhouders van, van Lockheed Martin en uh, Raytheon en hmm. Boeing en dat soort bedrijven. Uh, dus ja, aan de verdienkant, uh, ja, daar zitten voornamelijk rijke mensen. Er zit Elon Musk die een hele hoop geld binnenhaalt. Er zit uh, bij NASA een hele hoop mensen, daar zit, uh, ja, bij Enron, bij uh, windmolenfabrikanten, uh, zonnepanelenfabrikanten die van Obama allemaal subsidie krijgen. Dat troopt allemaal direct in de zakken van de enorme rijke mensen. En komt uit de zakken van relatief arme mensen. Voornamelijk de middenklasse, maar ja, ook de armen die zijn natuurlijk wel een sigaar. Ja, maar ik heb hier nog meer uh, berichten liggen en uh, ja, we worden, als het goed is, ook nog even met het water uh, genaaid. Hè? Ja, het is een berichtje van Vitens. En die zegt, uh, ja, drinkwaterbedrijven roepen kabinet op, houd het btw-tarief voor drinkwater op 6%. Mm. Want vandaag protesteren alle Nederlandse waterbedrijven tegen de voorgenomen btw-verhoging op kraanwater. De maat is vol, houd het btw-tarief voor drinkwater op 6%. Daarmee houden we kraanwater als eerste levensbehoefte betaalbaar voor iedereen en stimuleren we een gezond levensstijl. Ja, het is natuurlijk zo dat mensen niet zonder water kunnen, dus dan is het heel erg verleidelijk om... Die, uh, die belasting te verhogen. En dat willen ze dan van 6 naar 9% doen. Maar hier staat dus, op dit moment betalen klanten al 25% belasting over hun kraanwater. Dus er zitten nog andere belastingen bij. Als de plannen van het kabinet doorgaat, wordt dit bijna 30%. Dus dan betaal je 30% water op uh, belasting op, op water. Dus uh, ja, het is, uh, het is iets dat heel erg slaven is, water. Ja. Kan niet zonder. Dus, uh, ja. Ja, dan neem ik maar even bier hoor. <laughs> ja, ook, die in de pan ook, die en ook. En water in hè. Weet je. Ja, en die en die, en die gaat uh, die accent die gaat ook nog omhoog dus. Uh, ja ja dan vind ik het ook raar. Daar staat er al daar uh, nog, ja, nog een ander berichtje. Um, dat meer Nederlanders lopen risico op armoede dan tien jaar terug. Okay. Dus ja, dat is natuurlijk logisch als je dit soort dingen gaat belasten. Iedereen heeft water nodig, dat treft natuurlijk de armen het meeste. Dus ja, dan, heb je, dan lopen ze meer risico op, op armoede dan tien jaar terug. Dus uh, ja, niet, uh, niet verwonderenswekkend. Plus dat uh, ja, de overheid die graait ook nog eens weer, uh, wat was het, 200 miljoen extra aan, aan uh, honderden miljoenen euro's meer autobelasting op door uh, PPM te wogen. Dus ja, moet je ook niet gek opkijken dat de, arm de kans op armoede steeds groter wordt. Want er wordt gewoon steeds meer geld uit de burger getrokken. Mm -hmm. ja, Voor hele dingen. Dat het, uh, wordt het hoogtarief ook veranderd, of niet? Uh, ja, dat is ook geloof ik weer... Uh, zit het nou die 21% of 22%, of, 22 of zo? 22% ja. Dat oh, is oh, wow. Ja, er komt ook maar geen einde aan. Nee. Er wordt altijd een spelletje gespeeld door bedrijven als... Um, ja. Starbucks of McDonald's of dat soort dingen. Omdat die dus werken met water als grondstof... moeten ze daar, die btw krijgen ze daar terug... Uh, doordat ze dan worden doorbelast van het hoofdkantoor uit... voor de omzet die ze draaien. He, dat is afhankelijk van hoeveel omzet dat er is... wordt er een bepaalde fee berekend... en die wordt met een ander belastingtarief afgerekend. En dan kunnen ze altijd heel leuk spelen met... waar er een belastingvoordeel valt. Of, he. als, als het verschil tussen die getallen groter is... dan kan je daar meer uithalen. Want er zit dan meer tussen. Dus dat vind ik dan ook wel leuk om... Uh, over na te denken over, kan je dat niet om even te melden, dat wel uh, ja, veel bedrijven van invloed zijn als dat het tarief uh, gaat veranderen. Ja, er wordt natuurlijk ook enorm op gelobbyd, hè, van uh, zit er kapper in het hoge tarief, of wat lage tarief, en uh, ja. Nou, ja. uh, McDonald's, die broodjes worden dus als laag tarief gerekend, omdat het als, als voedingswaar Wordt verkocht. Hè? Terwijl het, als het een industrieel product zou zijn, dan was het 19%. Weet je, ook. In, in, in Rusland is de, de McDonald's is een supermarkt, omdat je dan ook het lage belastingtarief nee. hebt. Dus als je de McDonald's in Rusland binnenloopt, dan ben je geen restaurant. Een beetje binnenlopen op het, op het uh, bestemmingsplan staat dan supermarkt. <laughs> ja. Want dan kunnen ze in een laag vallen en dan trekken ze daar een voordeeltje uit of dan kunnen ze daar nou een beetje mee spelen. En zo. Ja. ja, het is ook met, uh, met fotocamera's hè. en videocamera's. Videocamera's hebben een hoger belastingtarief in de EU. Dus uh, als je dan, ik heb wel eens een fotocamera gekocht waar je dan ook mee kon filmen. Maar dan hield het ding er altijd bij 29 minuten mee op. Ik weet niet of het nou daarvoor uh, waarom... onzin Dus Ik dacht eerst dat het ding kapot was. Toen ging ik opzoeken. Maar nou, dan blijkt dat het, als hij het, als meer dan 49 minuten achter elkaar of een half uur achter elkaar kan opnemen. dan is het de videocamera. Ja. En dan uh, valt hij onder een hoger tarief. Dus jouw apparatuur wordt bewust verslechterd om uh, onder een beter tarief te vallen. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of dat die, die iPhone van mij dat het inderdaad ook heeft. Of dat het daar dan. Nou, dat zit je geheugen. Nou, die kan wel wat hebben. Hoor. Ik ah, weet niet okay. hoeveel, ik weet niet hoeveel het, dat het gaat kosten. Maar uh -huh. ik, heb grote, ik had de grote variant gekocht voor vijf bitcoins, Moest ik dat weten? Uh -huh. ja, het hele rare is dat, met voedsel, vind ik eigenlijk, dat het, uh, li het lijkt wel resultaten hebben dat hebben dat slecht voedsel een voordeel heeft ten opzichte van goed voedsel. Uh -huh. Want, uh, het is ook zo als je bijvoorbeeld uh, je neemt voedsel mee in een vliegtuig en dan kom je ergens bij een land aan. Jij ja, mag geen fruit meenemen, want daar kunnen weet ik niet wel wat voor ziektes in zitten, of vlees, of Heb uh, mm. uh, Ja, ik doe wel eens op die te televisie dat ze dan bij het vliegveld staan, dat er dan mensen kilo's vlees die het meenemen. De denk ik wat ben je aan het doen? weet je. Maar, ja. maar wat, wat, wat je wel mee mag nemen zijn Snickers en, uh, en marzelrepen en Twix en allerlei. Het ja, meest ongezonde dingen, die mag je wel meenemen. Ja, maar ik vind het ergens wel begrijpelijk dat je niet, bijvoorbeeld wat jij nou zegt, druiven of zo, gaan gaan lopen importeren via het vliegtuig, want dat kan toch van, ja... Nou, een, zullen we dat... Uh, nou, de, de, de praktijk is natuurlijk niet zo praktisch om druiven te... Maar heel vaak nemen mensen gewoon even wat, uh, ja, wat lekkers mee voor, voor familie of zo. Ik uh, okay, ken nou, Chinese mensen die nemen dan wat Chinese lekkernijen mee voor hun familie als ze hier komen en... Als ze daarmee gepakt worden, dan wordt het gelijk in een afvalbak geflikkerd. Met het argument, ja, er kunnen allerlei ziektes in zitten en zo. En uh, die, die, die we hier niet kennen, alsof die ziektes niet over land zouden kunnen reizen. En ja, ja bij eilanden zoals Nieuw-Zeeland en Australië zijn ze helemaal panisch. Hmm. En uh, ja, dan moet je zelfs je schoenen helemaal ontsmet worden en zo. Maar ik word nou ook weer van Monsanto, dat is tegenwoordig een baaier. Die, die hebben daar een enorme boete gekregen omdat het kanker zou verwekken. Daar was helemaal geen bewijs voor geleverd. Dus dat was op zich al vreemd. Maar het is natuurlijk ook zo dat die onkruidverdelvers die worden vooral gebruikt om groente en fruit en zo mee te, mee te, mee te kweken. Dat betekent dat dit houdt, dat houdt groente en fruit nog relatief betaalbaar voor de gewone man. Als je dat dus gaat verbieden, dan, en de, de koers van het aandeel ging al enorm laag, dus ze zien dan een beetje de buien hangen. Maar dat betekent dat mensen straks echt alleen maar Coca-Cola kunnen drinken. En Snicks en Raiders en, en Twix en zo. Dat is gewoon uh, wat, uh, wat uh, ja, uh, groenten en fruit zijn ook helemaal uh, onbetaalbaar geworden. Dat zag ik ook in die film Idiocracy. <laughs> ja. ja het, uh, en je ziet natuurlijk ook aan zo'n zo obesity-epidemie in Amerika: dat, dat ja, die, die, uh, die veranderende voedsel. Dus, uh, regels, door, eigenlijk door de overheid die zorgt dat, uh, dat al die bedrijven gaan zitten manoeuvreren wat er wel en wat er niet mag, dat het steeds ja, synthetischer wordt en dat mensen ook steeds dikker worden. Ze willen al, uh, al jaren lang lopen, dat ze van uh, ketchup en uh, groente willen maken of zo. Ja. <laughs> of tot groente willen verklaren. Ja, en Coca-Cola is goedkoper dan water bijvoorbeeld. Ja. Dat soort bedrijven hebben natuurlijk enorme budgetten om... Om de zaakjes te regelen, zal ik maar zeggen. Nou, en die kopen gewoon alle waterbedrijven ook op, hè. Dus die ja, maar als ze, als ze dat zouden doen, dan kan, je gewoon, dan kan je gewoon steeds nieuwe waterbedrijven beginnen. En dan loop je helemaal binnen. Maar... Nee, je kan niet overal een waterbedrijf beginnen. Je moet wel water. Ja, en het, het, is, het was in ieder geval bij Rockefeller zo. Werd, die ging ook proberen alle concurrentie op te kopen met de raffinaderijen. Toen gingen allerlei mensen in raffinaderijen brouwen. En die raffinaderijen hadden vaak niet eens een wateraansluiting. Dus die konden niet eens werken. Maar dan uh, gewoon omdat hij alles blind opkocht. Omdat op de concurrentie wordt, dan krijgt hij allemaal slecht functionerende. Dus als ze als, uh, ja, blind dat soort dingen opkopen, dan zou je ze gewoon niet halfwerkende of waardeloze dingen gaan uh, kunnen leveren. Uh, dus ik denk dat het meer een kwestie is, wat, wat dat soort bedrijven over het algemeen doen. Is zorgen voor wet en regelgeving die het heel moeilijk maakt voor de concurrentie om te functioneren. En waar zij zelf ook wel last van hebben, maar omdat ze een enorme schaalvoordeel hebben, kunnen zij er nog wel mee leven. Maar als jij een klein drinkwaterfabrikantje bent, dan moet jij zoveel uh, procent transgenders in dienst hebben. En nou, dat ga je nooit lukken, dus dan ben je het haasje. Ja. Ja. Nou ja, dan komen we al meteen bij met Transgender Paspoort. Mooi, bruggetje. Ja, ja, ja. Dit is een liedje kent van de Kings: Lola. I'm not tom, but I can't understand why she walk like a woman and talk like a man. Maar gelukkig heb je nou een paspoort die daar uh, verklaringen uh, voor geeft. En dan staat er een uh, gender X in je paspoort. Ja, weet ik weet niet of dat hetzelfde is, hoor. want, die, want die, uh, ja, die crossdressers, dat zijn gewoon nog mannen geloof ik. Maar die ja, ja, ja. Uh, kleden zich heel erg aan als een vrouw. Ja, Lola ging dan natuurlijk inderdaad over een travestiet. Maar, travestiet, ja, dat is het goede woord, ja. ja. Maar, uh, ja, te, kijk, ze hebben hier dan een voorbeeld van iemand, ja, echt wel duidelijk, het is iemand die bij de geboorte was, al niet duidelijk wat het geslacht was. Mm -hmm. Dus dan, uh, ja, dan is het inderdaad wel een beetje, beetje lastig. En dat, uh, dus die stond nou als vrouw aangemerkt, maar ja, die voelde geen vrouw en dan voelde ook geen man en uh, bla bla. Daar nou, staat er X. Dus ze zegt zelf, ik ben geen Sylvester Stallone en geen Pamela Anderson. Maar zit er precies tussenin. Ja, ja, want... <laughs> dat uh, is een flatteuze hele... omschrijving. <laughs> maar ja, je zou het eens moeten proberen met zo'n morphing pakket. Misschien klopt het wel. Ik een beetje denken aan vind film. volgens mij was het herspray dat hij dan als vrouw uh, mm. meespeelde. Ja, nou, ik vind het meer op de Adam's Family, die, die, die, die haar in de handen. Hand. Ja, ja, hand. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ook een beetje, ja. ja je ziet dat dit soort, <laughs> de taal is ontoereikend hiervoor, hè. Er staat, ze is de eerste Nederlander met een neutrale X in haar paspoort. <laughs> Tot nu toe werd haar geslacht in het paspoort aangeleid met een V. Dus uh, ja, kan taalkundig heeft dit gewoon geen oplossingen. Je kan het niet ja. zeggen zijn paspoort, uh, haar paspoort, haar, zijn geslacht, haar geslacht, uh, het geslacht, ja, dat dat je. je. In Servië heb je dat dus wel. Maar dat is inderdaad, uh, ik heb een locale, dat is, ja, lijkt een beetje op het Duits. Duits. Daar heb je ook al die naam van mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Hmm. Oké. Okay. Ja, in Engels, Engels zou je het ook kunnen zeggen, it's, it's gender, zoiets. Ja, uh, precies. Ik vind eigenlijk dat iedereen een ik moet krijgen. Ja, het hoeft helemaal niet in te staan eigenlijk. Ja, dat is inderdaad van: haal het gewoon helemaal uit het geslacht. Haal alles gewoon uit het paspoort Ja, waarom zou je dan niet moeten weten wat er in je broek zit? Hij voelt het toch wel. Nee, dat is de TNZ. Hele andere zijn onafhankelijke armen van de overheid. Heiding de macht is dat. Dus als je aangerand wil worden bij de douane, dan moet je er een X in zetten. Dan voelen ze twee keer. Ja. Maar wat ik wel apart vond, is dat de rechtbank in Roermond besloot eerder dit jaar dat geslacht geen kwestie is van geslachtskenmerken, maar van genderidentiteit. Dat is dat hele gedoe in wat vanuit Amerika's komen overwaaien daarom mag Seger zonder mannelijk of vrouwelijk geslacht geregistreerd staan. Dus ja, ik, daarmee mag ik mezelf ook als vrouw uh, registreren. Want het is geen kwestie van geslachtskenmerk. Nee. Dus het is uh, je identiteit. Ja, ja, ik denk dat, ik hoorde laatst van David Smith, die had daar een, een, die komiek, libertarische komiek, had daar in de Part of the Problem podcast wel een leuke... Uh, Bit over. Hij zegt ja, eigenlijk werd er altijd gezegd dat, dat uh, conservatieven, dat zijn eigenlijk de progressieven van tien jaar geleden. Dus als je kijkt wat progressieven tien jaar geleden dachten, dus toen waren ze eigenlijk nog tegen het homohuwelijk, bijvoorbeeld, dan zijn dat de conservatieven van vandaag. En, nu, en, en die progressieven die proberen eigenlijk steeds een, een stapje voor te blijven, omdat eigenlijk de conservatieven in alles meegegaan zijn met. met uh, uh, Homo huwelijk en, uh, en ja, uh, drugs. En, uh, ze, zijn, ze hebben alles opgegeven wat, wat typisch conservatief is. Maar ja, die progressieven moeten zich blijven onderscheiden. Dus die hebben nou uh, transgenders. En dat je als man kan zeggen dat je je vrouw voelt en toch het vrouwentoilet in moet. En, uh, en uh, dat er uh, speciale genderneutrale toiletten moeten komen. En hij zei, volgens mij hebben ze zich daar een beetje aan verteeld. Dat is zo wanhopig om weer een issue te vinden. Ja, ooit had je natuurlijk. Dat je nog voor uh, die zwarte dame voor in de bus. Uh, Rosa Park. Parks. Ja. Uh. En uh, dat, dat ging nog ergens over. Civil Rights Movement. Uh, Vietnamoorlog en zo. Dat, was er, dat, dat, dat had nog. Ja, dat sloeg nog ergens op. Maar het is steeds absurder geworden. En ja, nou krijg je dat ze, dat ze dus eigenlijk gaan verdedigen. Dat als jij een man bent. Dat je gewoon het vrouwentoilet kon binnenlopen. En dat was laatst zelfs zo'n actie dat er een aantal vrouwen die zeiden van um, Women don't have a penis. hadden ze zo'n sticker. En die, die gingen ze dan uh, over opplakken, een campagne. En het was eigenlijk omdat ze niet wilden dat er mannen in het vrouwentoilet kwamen. Daar voelden ze zich niet veilig bij. En, en daarvoor zeiden ze alleen maar women don't have a penis. En dat werd aangegeven door zo'n zo'n belachelijk uh, actiegroepje. Uh, de politie, en de politie beloofde daar werk van te gaan maken. En de, deze vreselijke criminelen, die beweerden dat vrouwen geen penis hadden, om die uh, op te sporen en te vervolgen. Dus ja, uh, je kan dus in Engeland vandaag de dag niet meer zeggen dat vrouwen geen penis hebben. En, en maar, ja, David Smith was eigenlijk van mening dat, dat men zich daar een beetje aan verteeld had. we uh, aan deze... En, er is een Nederlandse... Uh, ik weet niet of het nou wielrenster was. Die is tweede geworden op een... Uh, Wheelren evenement. En de nummer drie van die wedstrijd, die is een beetje in opspraak gekomen. Ik heb hem nou even niet gezien. <laughs> well, dat was eigenlijk een man, Nou, de nummer één was een man, inderdaad. En het was een vrouwencompetitie, maar dat was dan geen man. Maar dan, nou, ik, ik weet het niet precies. Een man behandelde. die zich vrouw voelde. <laughs> ja, ja, ik heb me er niet helemaal in verdiept. Maar die nummer drie, die had dus lopen tweeten: van het is allemaal niet eerlijk. Die Nederlandse, die had dus gezegd: van ach... Oh, wat heeft die nummer één toch een vreselijk moeilijk leven? Wat ben ik blij worden dat het de goede plek staat? <laughs> en. Uh... Die nummer 1 die, die, die maakt er dus een hele rel van, want ik, ik doe hier gewoon mee volgens de regels, en uh, ik <laughs> ja. op het podium staan. En, ja, volg van, gewoon de, de, de regels, Beveel ja, is me En toen heeft die nummer 3 dus gezegd van nou, ik ga nou niet op Twitter allemaal heen, weer lopen tweeten, maar ik ga er nog wel werk van maken, want ik vind die regels nergens op klaar. Je hebt ook zo'n geval van die Laura Southern, dat is zo'n Canadese uh, journaliste. <hijs> En die, die was dan, dit is, dit is zo'n super sexy blondine, lang haar en uh, nou ja, alles zit erop en eraan, zeg maar. En die ging dan naar, uh, uh, ging dan naar de dokter toe en zei, ja, ik voel me eigenlijk man. Nee, ja, en dan zie je een dokter van, nou ja, als jij dat zegt, zal het wel zo zijn. Ik kreeg een briefje mee die naar de overheid toe, ja, ik voel me man. Dus ik wil uh, een man, ik, uh, wil man op mijn paspoort hebben. En dat werd gewoon allemaal geregeld. En toen kwam ze, kwam ze ophalen, hoge hakken, helemaal opgepimpt. <laughs> ik kwam ze op paspoort ophalen. Ik werd een man. Ja, dat, ja, dat was natuurlijk een soort protestactie, was dat, maar dat geeft wel aan hoe belachelijk het is. Dat dat, uh, het is ook zo natuurlijk dat waarheid is helemaal subjectief geworden. Is, er is geen objectieve realiteit meer. Uh, als jij wat vindt, dan is het ogenblikkelijk waar. En dat zag ja. je ook al bij die, bij die uh, beediging ja, van die... En, en, en de ja <laughs> En dat zag je ook bij die beediging van die, uh, van die uh, Supreme Court judges, die Kavanaugh. Ja, er werd dan beweerd dat hij 35 jaar geleden uh, iemand uh, seksueel um, ja, aangerand had, geloof ik. En uh, nou, ja, daar werden helemaal geen bewijzen voor geleverd, behalve de persoon zelf. Die wist ook een heleboel niet meer te vertellen waar het nou was en wanneer het was precies. En, en de getuigen die hij erbij haalden, die wisten zich er ook allemaal niks van te herinneren. En uh, toen kwam er een, een fan voor, Cory Boeker, en die zei nou, ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit of het, of het nou uh, echt gebeurd is of niet. En daar zit ook weer in, van er is geen objectieve waarheid en geen objectieve realiteit. Uh, die camera uh, moet gelijk het veld ruimen, gewoon vanwege de beschuldiging alleen al, gewoon om, de, om het slachtoffer niet meer schade aan te doen en niet meer leed te berokkenen. En eigenlijk is dat, uh, dat zeggen ook veel van die mensen, zeggen een... Een survivor moet altijd geloofd worden. Dus iemand die... Uh, die uh, seksueel trauma heeft ondergaan... die moet je altijd geloven. Wie is ook beschuldigd of een vrouw moet je altijd geloven. Ja, en dan... toen was de... ja, de de geest uit de fles. Want die, die Corrie ja, Boeker die, die dat zelf gezegd had... die werd toen ook beschuldigd. Dat is een homo. Die, die is daar nou beschuldigd door een, een vent van uh, aanranding. En die heeft ook allemaal uh, advocaten ingeschakeld. En die dacht, ja, jij staat daar mooi te praten... maar uh, dit heb je met mij gedaan. En, en misschien is dat ook allemaal een politieke stunt. Maar als hij zijn eigen woorden gelooft... dan is er een beschuldiging. En dan moet hij gelijk uh, het veld ruimen... Uh, om het leed niet nog verder te verzwakken. Maar het, het hele idee... Dat er een objectieve realiteit bestaat en een objectieve waarheid. En dat je die probeert uit te vinden door feiten te vergelijken en, en uh, ja, en logica en consistenties van verhalen. Dat is helemaal uit de deur. Dat maakt gewoon helemaal niet meer uit. Je, je, je trommelt gewoon een massa hysterische ruur op. En dat, uh, dat is de rechtspraak. Voor mij kan uh, Bill Clinton pakken het ook. Uh, nee? Ja, zwaartekracht natuurlijk, ja. Nou, het zwaartekracht is ook subjectief. Uh, voor mij is die er nou niet en ik zweef momenteel boven mijn stoel. Uh, uh, uh. Maar wat dit is ook wel mooi staat dan. Het kabinet gaat nu snel aan de slag met een wijziging van de wet. Het past in de tijdgeest. Al dus staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Dus dat, dat, is, dat is de reden om een wet aan te nemen. Nou, omdat het in de tijdgeest past. Ja. In, uh, in de jaren dertig waren, waren, waren al die regeringen op de fascistische tour. Uh, ja, dan, dan staatssecretaris er het staat secretaris Remend Knop. Zou zeggen: ja, het past in de tijdgeet, dus uh, wij gaan dat ook maar doorvoeren. Volgens mij ga je echt een onwijze run krijgen op uh, allemaal gekke dingen in je paspoort. We gaan mensen alleen maar doen omdat het mm -hmm. hip is, weet je wel. <laughs> ja. Kijk, mijn paspoort ja, is dus super, super apart. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik heb een uh, omega, een omega in mijn geslachtskenmerk. <laughs> En er werd ook dat belangrijke organisaties melden dat 4% van Nederlanders zich niet thuis voelt in de categorie man of vrouw. Dat lijkt mij heel hoog. Dat getal kan je rustig een nulletje achterzetten. De belangrijke organisaties melden dat 4% van Nederlanders zich niet thuis voelt in de categorie man of vrouw. Dat betekent dat als je 100 mensen kent, dat 4 daarvan niet weten of ze man of vrouw zijn. Misschien weten ze het zelf nog niet. Wat zeg je, Jus? Ik weet natuurlijk niet hoe dat onderzoek gedaan is en wat de vraag nou precies was. Nee. nee, maar die belangenorganisaties die proberen natuurlijk zo groot mogelijk te maken het probleem. Want je, die zijn aan het pushen. Ja precies, voel je je altijd 100% tevreden in je eigen lichaam. Nou, dan zegt iemand nee en dan heb je al weer een procent erbij. <lacht> en de burgemeester van Breda zegt, in Breda mag iedereen zijn die hij of zij wil zijn. Dat betekent ook dat je dan een, een fascist mag zijn of zo. Een, of een libertariër bijvoorbeeld, die eh, geen belasting betaalt. Want iedereen mag zijn wie. Ja, zij, weten... ik bedoel, het wordt dan gediscrimineerd. Die <laughs> ja, hij ja, <laughs> Die zij wil zeggen dat het. een hele goede uh, functie, <coughs> Daar hoort ook bij dat je met een trots gevoel je identiteitsbewijs kunt tonen. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk voor dat je je ouderswijs met trots kan laten zien. We zijn blij, ehm. blij dat we in Breda Leone hebben kunnen helpen bij het verlenen van een paspoort dat goed voelt. Wat ons betreft is dit de normaalste zaak van de wereld. <laughs> ja, en daarom zijn die leegzinnen ook. Oh, maar die ken ik dan. Is dat in de gemeente Breda? Die werkt in de bouw. <laughs> die wel, dus die, die werkte. Uh, uh, bedoel naar... je die, uh, die, die generics? X? Ja. Oké, die ken jij. Ja, die heeft, die heeft een hele zware stem. <laughs> en die draagt in de straat altijd uh, een rokje en hakken. En, en die, die werkt in de bouw? De bouw. Die, heeft, die heeft armen die zijn zo breed als mijn, mijn middel. <laughs> Oké, okay, en die, die, die, uh, die is dan uh, oké, okay. ja yeah, grappig. Yeah. Ja, ik weet het niet helemaal zeker hoor, maar ik zie, ja, het uh, is wel een figuur in ieder geval, die, die, die weet je wel te herinneren. Uh, uh, uh. En dat is ook wel een type wat een wat hem zou verdienen die X. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik zeg al, ik vind dat iedereen gewoon een X moet krijgen en maak het uit. Mm -hmm. maar. Hou het lekker voor jezelf en ga je over iets zo belangrijks over doen. Ik zou een stuk trots zijn op mijn paspoort als er een x in stond Dat daar is mijn bruggetje. Nee, ja. Dat is mijn bruggetje naar de volgende. De, de, de, de, de, de open haard, uh, ja. Mm -hmm. Want dat gaat uh, dan niet meer mogen. Wat is het bruggetje daarmee precies? Mm -hmm. Nou nee, het bruggetje is dat we, met, uh, dat we het over iets belangrijks moeten hebben in plaats van die x. in. De uh, ja, ja, ja, want uh, de open haard dat gaat uh, straks niet meer mogen. Mm -hmm. Ja, en dat is dan weer zo, zo um, ja, de fijnstofnormen moeten ingevoerd worden of opgevoerd. Of uh, nou ja, dat zijn natuurlijk ook van die groepjes die altijd weer wat kunnen verzinnen om, uh, net zoals de anti-rooklobby die altijd weer wat uh, altijd weer wat aanschermen en uh, mag dit ook wel niet en dat niet en dus niet. En, en, dit is dan, en het mooie is dat ze dat dan ook uit de kachelbranche weten te regelen. Dus de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche, NHK, pleit voor snelle invoering van veel strengere fijnstofnormen. Dus ja. het is de roep des volks eigenlijk weer. Het, het is niet de overheid die gaat iets opleggen en uh, oh jee, wat lastig weer voor iedereen. Nee, die, de branche die, die roept daarom. Ja, die we koopt open aard en die heeft er al lang ja. geen verkocht. Precies ja. Iedereen <laughs> kan wel eens een kerstbonus gebruiken. Hoe kunnen we de vraag stimuleren? <laughs> Iedereen moet een nieuwe open aard hebben. Ja, mm -hmm. ja, precies. en, en, uh, en dat het, het gebruikelijke verhaal er wordt volgens de vereniging al jarenlang gesprekken gevoerd met de overheid maar de overheid zet tot nog toe vooral in op de zelfregulering en op het informeren van consumenten helaas werkt dat in deze situatie niet En nee, het is altijd altijd in deze situatie werkt het niet goed en moet er een, een stok achter de deur gehaald worden om, uh, ja, om de, zijn omzet om te uh, op te voeren. Het is de, de meneer Kooij, die zegt aan het eind nog, hij benadrukt overigens dat niet alle kachels die hier worden verkocht per definitie slecht zijn. Want hij ziet ook wel heel veel, oh nou, als, als iedereen zo schikt dat, dat ze geen open openhaarde meer gaan kopen, dan zag mijn omzet naar nul terug. Dat is niet de bedoeling. Ja, er was laatst ook nog een berichtje in, uh, dat kan ik hier een beetje aan koppelen. Dus, uh, het komt uit de groene Amsterdammer en dat heet, uh, de excuses zijn op. En dan komt er, komt er op neer van, uh, nou ja, is, de maat is vol, uh, het heeft te maken met de hele klima klimaathoogst, zeg maar. En, uh, ja. Er moeten harde, hardere maatregelen genomen worden. ja ik zag wel laatst een fotootje voorbij komen over een, een, ha een havenpiertje in, in Australië. En dat was een foto van 140 jaar oud. En, en dat ding staat er nog, dus je kon precies de foto ernaast zetten van vandaag de dag. En dan zie je precies dat het zeeniveau 0 centimeter ver is <laughs> in 140 jaar. Ja, maar het is heel frappant dat men uh, toch voor elkaar heeft gekregen om een, om een panische angst bij mensen te, te creëren. Ja. En, uh, ja, dat is. Uh, de mensen vrezen vaak het meest. Wat, uh, ja, wat nog wat onduidelijk is en in de toekomst ligt en mogelijk is. En, uh, ja, dus dat, dat werkt heel goed. Ik had hier trouwens een, een, een vermoeden bij, uh, van, uh, jij, waar jij het vaker over hebt, uh, hegeliaans uh, uh, dialestiek. Dialectiek. Dialectiek. Dialectiek ja. Ja. Hegel, die, uh, Hegel moest altijd hele moeilijke woorden gebruiken en een heel ingewikkeld uitleggen. Uh, uh. Er waren andere mensen die dat een beetje begrijpelijk hebben gemaakt. Uh, ja, is er uh, een action... Uh, uh, Wat is dat bij action? Probleem, probleem, problem, uh, reactie, oplossing. Ja. Dus je wacht ja. eerst altijd de reactie van het volk af op het probleem dat je hebt gecreëerd. En dan pas, dus uh, ja, je, je creëert een of andere stoep met immigranten naar de grens toe. Dan wacht je even af tot, iemand, uh, tot iedereen helemaal in de stress schiet. dan oh jee, er komt een kolonne, een soort uh, ongedierte aanstormen op onze prachtige... Kleine lieve huisjes. En dan kom je met je muur. En dan kom je met je muur, ja. <laughs> en daar is dan een roep des volks voor die die, die muur graag wil zien. Ja, en soms kan je het ook gewoon zelf creëren, hè? Ik bedoel, uh, het ja, natuurlijk. Nou, tenminste, jij ja, is niet even een false flag eigenlijk. Nee, uh, ja, maar dat... die roep van het volk dat kan je ook nog een keertje creëren. Dat oh, dat ook, ja. ja. <laughs> Ja, ja, ja, dan komen we even bij, bij het volgende, want er is, is een aantal bommeldingen geweest, en eigenlijk ja, ja. vandaag nu opnemen, uh, waren allemaal bommeldingen. Nog niet hier bij de redactie van Vrijde uh, Radio, dat nog niet, maar uh, dit bericht kwam wel eens een bom binnen, en dat uh, ja, deed je allemaal uh, herinneringen oproepen aan, uh, ja, weet je het nog, nog, nog, de Anagist bombings van 100 jaar geleden. Ja, uh, laat ik eerst even naar nu gaan, uh, voor degenen die het gemist hebben. Uh, er was een bommelding bij, of verdacht pakketje bij CNN afgeleverd tijdens de uitzending. En bij uh, de prachtige Villa van de Clintons. En uh, bij Obama ook nog. En ja. bij Soros. Soros uiteraard, ja. Ja, dat doet me een beetje denken, 100 jaar geleden had je dus de anarchist Bombings. En toen kregen een aantal prominente Amerikanen zoals Rockefeller, Carnegie, noem maar op. Die kregen allemaal uh, verdachte pakketjes uh, op een stoep. En eentje ging er zelfs nog af ook. Uh, de de bode werd toen uh, verwond. Ja, toen kregen de, de Italiaanse immigranten de schuld uh, van. Want er zouden heel veel anarchisten tussen zitten. En er was ook al een uh, Doos samen Laden van die tijd, de Heette Galliani. En het, uiteindelijk, om een heel lang verhaal kort te maken, werden twee willekeurige Italianen opgehangen. En in ieder geval, die, die Galliani die kreeg gewoon een ticket naar Italië terug. En die kon daar weer een leuke leventje leiden. Dus dat uh, wat al een beetje het vermoeden doet dat het allemaal in scène gezet was. Ja, Zoals ja. een volkert van de GDO in vrijheid. Dus. Mensen die verdacht licht, lichte straffen krijgen. Ja, wat zou hier het uh, geval zijn? Nou ja, het wordt natuurlijk direct aangegrepen. Je ziet de eerste reactie al komen. De, de zoon van Soros, die geeft Trump de schuld. Want die heeft zijn tegenstanders gedemoniseerd. En ja, dan krijg je dit soort dingen natuurlijk. Maar uh, ja, het is natuurlijk onzin alle kanten demoniseren. Ik bedoel, de, uh, de linkse uh, boegbeelden die hebben recentelijk gewoon gezegd... ...dat je... ...niet echt in verzet moet komen... ...en mensen moet gaan lastigvallen. Dat gebeurt ook in restaurants. worden nou republikeinen gewoon lastiggevallen... ...door enge menigte. Je hebt zo'n komiek gehad... ...die heeft het hoofd van Trump afgehakt... ...zo'n pop en met een bebloed hoofd... ...had ze dan uh, omhoog gehouden... Uh, je hebt natuurlijk een aanslag gehad op een aantal van die lui die aan het uh, baseballen waren, de Republikeinen. Maar de NC ze zegt natuurlijk dat uh, Trump was literally Hitler. En het is, een, uh, het is een aanrander en hij zou met zijn dochter willen slapen. En hij, uh, nou ja, allemaal. Er wordt, er wordt een enorme demonisatie gedaan. Uh, van. The basket van de, of deplorables. Ja. Yeah. Ja, het is natuurlijk onzin. Ik heb nog een mediafragmentje over de media. Misschien wel leuk om een beetje indruk te krijgen. Ik weet niet of je dat kan horen. Of ik dat kan afspelen. Als, je dat, als ik dat hier aanzet. Of dat gaat lukken. Of dat doorkomt. Donald Trump's done. He's done. There's no question about that. He's done. Breaking news. It's the bombshell. Today is a turning point. Today was historically bad for President Trump. Today was a, a turning point. Turning point. We're a turning point here. The, the beginning of the pen. end for the Trump presidency. The beginning of the end. And breaking news. <laughs> We were not about My might have to assume the office of the president. The call for impeachment. of the word impeachment. Breaking news. This is a bombshell of the White House. I believe it's the beginning of the end. Tell me if it's really the beginning of the end. The beginning of the end. The wall's closing in on him. All the walls closing in on him. The wall's closing in on him. The in on him. Breaking news, a new bombshell. One astrologer says this means uh, the beginning of the end for President Donald Trump. The Beginning of the end of the Trump presidency. Trump will resign. Trump is going to resign. But is this the tipping point? I mean, this is a tipping point and over and over this is a tipping point and over and over <laughs> Breaking news, President Trump, off the rails. this is the beginning of the end today the beginning of the end it reminds me a lot of the last days of nixon this is the beginning of the end Gaat nog zo'n tijdje door. Over acht jaar dan, uh, zijn ze <laughs> misschien bij het eindpunt, maar dat is dan omdat die uh, termijnen erop zitten. We ja. krijgen, we de strekking ervan. <laughs> <Ja>. <laughs> dat zou leuk zijn als hij dan net in, uh, als bij Roosevelt, maar vier termijnen of zo. <laughs> <laughs> ja, ja. Het is wel, uh, dit uh, clipje heb ik geleerd van de No Agenda Show. Die hebben af en toe al die grappige ja. compilaties uh, bedacht. <laughs> Waarbij blijkt dat de media elkaar allemaal napraten. Ze als ze allemaal tipping point gaan gebruiken, dan het is een tipping point. Dan zeggen ze zeggen het alleen met een iets ander accent, maar ze zeggen gewoon allemaal precies hetzelfde. Daalt Dat klopt ook een beetje, omdat uh, ze, ze horen vaak bij bepaalde mediagroepen. Hè? Het zijn eigenlijk maar heel weinig mediabedrijven, maar die beheren een hele hoop daaronder. Dus een parapluie En die krijgen van bovenaf, komt er zo'n memo, wordt daald en neer. En dan moeten ze allemaal zich stipt aan die memo houden van wat erin staat, of dus een script, zeg maar. Ja, ze zijn Dat nieuwsmodels, is. zijn het. Hè? Ze ja, ja. zitten er alleen uh, voor te lezen. Ja, je hebt je te dragen. Ja. ja, maar ja, dit is ook weer lachen. Dit gaat weer een uh, nieuwe wending worden. En uh, het wordt weer het einde der tijden voor uh, Trump. En, uh, ja, goed, ik lachen. denk dat ze, het, dat ze met die hele Kavanoua toestand dat zich een beetje verteeld hebben. En ook met dat Russia-gate, dat, dat gaat ook nergens naartoe. Dus die moeten start bord zeil halen. Ja. ja, Maar nu, nu heeft... hebben ze weer nieuw iets, weet je wel. Dan gaan ze dit weer helemaal uitmelken. Ja, ja ik ze weet niet. Dat... Kijk, het punt is, het, waar, die, waar ze daarmee zitten, is. Ja, wat ik daarnet ook al zei. Dat ze steeds extremere dingen moeten gaan doen. Dat, ze, dat, dat er een oorlog in Jemen plaatsvindt. Waarbij 40% van de bevolking leeft daar onder de armoedegrens. En, de, en er zijn een half miljoen kinderen die daar van de cholera liggen dood te gaan. Daar, daar zegt dan niemand wat over. Maar ze zitten wel zich helemaal op te winden over transgender toiletten. En dat is gewoon iets... Op een gegeven moment kan je daar te ver in gaan. Ze, ze maken het gewoon... Te belachelijk nou, denk ik. Zeker als je gaat zeggen van, ja, uh, iemand die, een, beschul een vrouw die bes uh, iemand beschuldigt, moet je altijd geloven. Ja, dan krijg je natuurlijk uh, dat iedereen elkaar als gekken gaat lopen beschuldigen. Want als, als het slachtoffer altijd geloofd moet worden, uh, ja Wordt dan... Uh... Het is allemaal vrouw en dan gaat iedereen lopen beschuldigen <laughs> ja Ja, de, ja, <laughs> ja. Dus, daar, zit, daar zit het nou... Volgens de moderne regels van het spel, zeg maar, zitten er geen grenzen bij Je kan inderdaad, je kan hup, je kan jezelf identificeren als vrouw en gelijk iemand beschuldigen en dan moet hij gelijk uh, aftreden en wegwezen. Ja, en dat valt natuurlijk. Mensen snappen beginnen ook, hoe ver ze ook geprogrammeerd zijn en geïndoctrineerd, beginnen wel te begrijpen van. Ja, hier is iets raars aan de uh... yeah. ja. hand. Oh, ja, inderdaad. En misschien wordt het daar ook juist wel op aangestuurd, natuurlijk. Want, ik zeg al heel lang: die pensioenen, al die babyboomers die gaan nu met pensioen En nu moet dat allemaal worden uitbetaald. Dus die hebben hun hele leven lang voor die pensioenen lopen werken. En dus toen ging het allemaal goed, want iedereen was aan het werken. Maar nu moeten zij betaald worden. En dat moet daar gedaan worden door, door zo iemand als ik, die in zeggen: zit en geen schend geen bijdrage al jarenlang lang niet. Dus. Nou, ja. Ja, dat, uh, nou ja, het is natuurlijk bekend dat, dat zowel in Nederland de AOW als in Amerika de Social Security, dat dat geld wat daar opgehaald is, dat is allemaal direct uitgegeven. Dus er is helemaal geen, geen spaarpotje eigenlijk aangelegd en net nu, die, net nu je enorme lage geboortecijfers hebt, dus er komt geen nieuwe generatie aan bijna en, en er komt een enorme generatie die met pensioen gaat. Ja, en daarom moeten we dus allemaal langer doorwerken. En... Ja, het kan helemaal niet slecht uh, zijn als er, als er nu dus uh, wordt gezegd van ja, dat ligt allemaal aan die bitcoin ofzo, weet je wel. Want nu moet het al uitbetaald gaan worden hè? en dan zeggen ze ja, uh, sorry maar helaas, dit is de afspraak en uh, weet je wel. Ja, ik vraagt me sowieso af hoe dat eindspel gaat, want ja, eigenlijk moeten die ouderen gewoon uh, vanuit de overheid gezien, moeten die gewoon verdwijnen. Want uh, ja, je kan wel zeggen, je moet tot twee doorwerken in de IT-sector, maar dat gaat gewoon niet lukken. Op 72 uh, je, je, begrijp je niks meer van de laatste ontwikkelingen. Dus ja, dat, uh, dat is een... Nee, de... en dat moet gewoon op een heel andere manier allemaal geregeld worden. Je moet op een heel andere manier aan het werk ook gaan. Je moet niet aan het werk gaan omdat je moet werken, omdat je nog naar je pensioen moet. Maar daar is het hele systeem niet opgebouwd, want dan konden we ze toen nog niet bedenken dat het anders zou gaan. Weet je wel, het is ook niet per se slecht. Het was toen het beste wat er was en dat is, heeft heel lang goed gewerkt. En nu is er gewoon niet tijd voor iets beters. Nee, ik denk dat het nooit goed geweest is. Het is altijd een manier geweest om gewoon... Uh, een een piramidespel is het gewoon altijd geweest. En ja, je kan zeggen in het begin was het piramidespel het beste wat er mogelijk was want uh, iedereen deed het heel goed maar aan het eind uh, ja heb je wel wat anders nodig nee ja, maar er we zouden, we zouden wel goede voorwaarden. Aan dat piramidespel. En dat heeft best lang gewerkt. Alleen omdat het zo goed werkt dat we dus allemaal ouder worden, heft het piramidespel zichzelf nu op. want als we allemaal als we op ons vijftigste dood zouden gaan blijven gaan, dan was er niks aan de hand geweest. Want dan hoeft er niemand aanspraak te maken. Dan de pensioen en dan gaat dan allemaal in één keer in de staatskast in als je komt overlijden. Behalve misschien de helft of weet je. Ja, maar dat moment... werkt dan ook niet goed. Dat is, dat, is niet, dat is niet goed, want dan is het gewoon een belasting. Ja, in Nederland gaat het zo. Tenminste, een deel van het pensioen wordt misschien als, uh, als, als weduwepensioen uitgekeerd. Of ik, weet niet, ik weet niet precies hoe dat werkt, hoor. dat was niet mijn specialiteit. Alleen een groot deel, als jij dus alleen bent en je bent niet getrouwd en je hebt geen kinderen, dan is het pensioen is gewoon, uh, gewoon te vervallen en dat gaat naar de staat. Nee, maar, de, maar een pensioen is iets. Je, hebt een, je bouwt een pot op, normaal. Uh, zeg maar een, een pensioen zoals het normaal wordt te werken, dus je spaart een hoop geld. En als jij met pensioen gaat, dan, dan neemt een, bedrijf, een pensioenbedrijf een risico door jou een levenslange uitkering te beloven. En ze weten niet hoe oud jij gaat worden. Dus ze kunnen verlies op jou leiden als je heel oud wordt. En ze kunnen winst op jou maken als je gelijk omkegelt. Ja, als je gelijk omkegelt, dan gaat dat geld gaat naar de, naar de toe die langer leven. En zij maken daar een, een, heel, daar een heel goed voorspelbare rekening in te maken. Je moet dus net doodvallen, net voordat ze klaar zijn met werk. Want anders wordt het uitgekeerd en dan is het, uh, uh, komt het wel toe aan uh, de nabestaanden. Want dan is het geclaimed, zeg maar. Dan nee, pensioen het... gaat nooit naar de nabestaanden. Oh, nooit. Ja, nou, ik, ik zeg al, ik ben er niet in thuis. Ik zeg, het, het was... Nee, je krijgt een pensioenuitkering nooit... en die houdt op als je dood bent. En je kan een, een pensioenuitkering aanvragen, voor, ja, wel voor je partner bijvoorbeeld. Dat kan wel, dat je een partnerpensioen hebt, dat je zegt, nou, de, die partner die krijgt dan ook nog een, een, een ja, verzekering maar het gaat nooit naar je kinderen of zo Nee, nee, precies. Dat zou wel raar zijn. We kunnen voor eeuwig doorgaan. Nee, het is ook niet zo als het, dat het tot het op is ofzo. Het is, uh, ja, kan, als, als, je, als je lang leeft, heb je, het is net als een verzekering eigenlijk, dat als, je, als jouw huis niet in brand vliegt, dan heb je pech. Als je huis wel, wel in brand vliegt, heb je natuurlijk ook pech, maar dan krijg jij... Uh, netto voordeel heb je uit die verzekering en zo gaat het met die pensioenen ook en zij kunnen op zich die leeftijd heel goed voorspellen maar bij de overheid is het natuurlijk heel anders gedaan die hebben nooit iets gespaard die hebben geen, geen fondsen aangelegd die hebben geld afgehaald gepakt van jonge mensen en het direct aan oude gegeven voorgedeelte en, uh, en het rest afgeroot en nou zitten ze met een probleem dat, uh, ja, dat, het, dat het niet houdbaar is en overal ter wereld eigenlijk dus overal oh. volgt het hetzelfde patroon ja. Hm. ja dus daarom moet het iets gebeuren, en met dat kunnen we pas volgende week weten. Nee, ja, goed, uh, ja, over uh, we hadden nog over die uh, over Kevin Now en dat soort shit gesproken. Je had hier nog een berichtje en er stond er had je even bijgezegd gezegd propaganda en het is die hele ja. hele vieze klauwen hier. Ja, ja het is een Amerikaan betast vrouw in vliegtuig quote omdat het van president Trump mag quote. Ja, daar hebben ze daar een foto van een hele vieze hand van gedaan, met allemaal zwart omrande nagels en allemaal blubber erop van iemand die net in de tuin gewerkt heeft. Dus uh, daarmee was hij dan die vrouw aan het betasten. Ik, uh, ik vraag me af of het uh, in werkelijkheid zo'n vieze hand was, maar psychologisch werkt dat natuurlijk heel... Uh... Ah, de Florida hey. <laughs> oh, ja, ja. Je, ja, je moet en... ja. <laughs> maar eens op Google ook Florida wel? Maar het is natuurlijk... Ja, dit, dit gaat terug naar een eerdere programma. De man verwijst met zijn verweer naar een uitspraak van Trump... in een omstreden interview waarin hij uitlegde... hoe hij de, bij voorkeur vrouwen versiert. Grab them by the pussy, adviseerde de president. Wacht niet, ze staan er toch wel toe. Je kan alles doen. Ja, dat is natuurlijk al helemaal, Het begint al met een verkeerde quote. Hè. De, de, de, uh, Trump die wordt altijd uh, zijn quotes verdraaid. Want wat hij zei is, als je uh, rijk en machtig bent... dan laten vrouwen alles doen. En dan kan je ze zo bij de poesie grabben. En dat is, dat is eigenlijk zeggen, uh, power en money zijn een everleasie Daar worden vrouwen opgewonden van. Nou ja, dat, daar, daar valt best wel wat voor te zeggen dat dat zo is. Uh. Ja, en dat is helemaal niet zo dat je zegt, je kan een vrouw gewoon bij de politie grabben. Dat is de manier waarop een, ik versieren adviseer. Dus dat, en dit is een Florida man. Ik bedoel, uh, Florida man dan kan je een beetje vergelijken met, uh, met bij ons in de media in Nederland. De man Ja, dat ja, is, ja. Het is een, er zijn een heleboel verhalen over Florida man. En dan is het inderdaad een, een, een, een, een grap. Dus uh, misschien is dit gewoon een hoax die, ze, die bij nu.nl naar binnen gesleept ge, net nieuws inderdaad dat zou goed kunnen uh, ja. uh. maar het is natuurlijk heel vaak dat dat vind ik best wel irritant want ik ben geen Trump fan maar hij wordt, zo vaak wordt hij verkeerd ge, ge, ge, ge wordt er ook, hij zei bijvoorbeeld ook fake news is the enemy of the people en de nieuwsmedia tot op de dag van vandaag blijven die herhalen dat Trump zei, net zoals dictator Stalin Hitler, dat de media de enemy of the people zijn. Dan laten ze gewoon helemaal fake nieuws weg en vervangen ze door media. Mm. Ja, en, en dat, dat is gewoon bijzonder irritant, vind ik. Dat wij uh, daar al die dingen en dat iedereen blaat het gewoon na, omdat het massaal herhaald wordt op alle media. En dan gelooft iedereen dat het waar is. Maar ja, dat is natuurlijk... Ja, uh, yeah, yeah, je moet wel even. Als je dan iemand onderuit haalt, gaan we dan tenminste correct quoten. En, ja, en dan andersom, kan je nog steeds andersom, onderuit halen. Andersom is het ook waar. Hè? Die Trump die zegt dan, ja het was vanavond weer geweldig met 14.000 man. En dat er dan iemand onder ja de plaats waar je, waar je het gehouden hebt... heeft maar plek voor 5.000 man, weet je wel. <laughs> dus, we, ja. ja, maar daar worden ook ja, weer spelletjes en mee, mee gespeeld. En gespeeld Bij de inaugurele reden werd het al gezegd van... Uh, hebben ze een foto en dan zie je dat het half leeg is. Nou, kan niemand opdagen. Maar die foto is dan genomen... Voordat het evenement begon. Ja, dus oh. uh, iedereen zit daar spelletjes. Het is, het is natuurlijk een, een soort uh, propaganda oorlog. Dus iedereen zit elkaar te bedotten. Je kan gewoon niks vertrouwen bij dat soort nee. berichten. Bedoel, toen uh, Obama nog uh, president uh, was, werd hij ook behoorlijk uh, zwart gemaakt door bepaalde media. De, de CNN was toen wel op de hand van Obama, dus die deed dat niet. Maar ik bedoel, uh, toen bij Fox zag hij ook wel de dingen voorbij komen. Uh, het was toen ook nog heel, heel, erg, heel erg of hij überhaupt een Amerikaan was. Weet je nog? Trump deed het toen ook aan mij trouwens, Want, uh, die wilde de geboorteakten zien ofzo. Ja, er zijn natuurlijk ook veel vragen over, over uh, Obama zijn uh, tijd opgegroeid ja. in Hawaii, maar zijn vader... Ik bedoel, nou zo... wat ik wilde zeggen was van, uh, kijk andersom gebeurde het ook. Alleen misschien wat... Het, het, uh, de CNN, veel van die grote zenders zijn wat meer op de hand van de democraten. Dus ja. De hysterie is nu wat groter denk ik, daardoor. Maar uh, toen Obama nog president was bij Fox, werd er ook van alles over Obama geroepen. Ja, eh, er wordt, er wordt uh, van alles geroepen. Maar ja, de, je, je moet niet quotes verdraaien, vind ik. Dat vind ja, ik de, al ja. uh, heel vaak. Want als je zegt Obama die is, die is uh, niet in Amerika geboren, nou dat... Dat staat in de Keniaanse krant. Dan wordt hij gewoon als Keniaan gezien. Ja, <laughs> dus, uh, die zeggen rood trots. En, en zelf, hij, hij zelf ook. Hij was een keer Kenia. toen die, die, uh, Ja, ik ben de eerste president van Kenia. Toen. Uh, dus dat is ook wel apart. En uh, ja. Ik, ik, dan dan uh -huh. verdraai je nog. Verdraai het niks. Je, je speculeert alleen dat hij geen Amerikaans paspoort heeft. Uh -huh. En uh, ja. Dat, dat, uh, dat kan ook fout uh, of niet kloppen. Dat maakt mij verder niet uit. Uh, ik denk. Wat je, wat je ook heel vaak ziet bij die verkiezingen, is mij opgevallen, is dat je, je krijgt natuurlijk een enorme polarisatie voor de verkiezingen tussen twee kampen. En dan krijg je daarna heb je een heel continent, uh, contingent ge, ge, teleurgestelde kiezers. Degene die aanhang, uh, de aanhang van degene die verloren heeft. En die, die bijten zich nog een hele tijd vast in een of ander issue waar, wat nergens naartoe gaat. En bij, bij Obama was dat het birth certificate, Birth leefden ze maar de hele tijd uh, hopen dat hij geen Amerikaans paspoort had... en dat ze zo nog van hem af konden komen. En nu is dat uh, Russia Gate. Dat is ook weer zo'n wanhopig project... waar wat nergens naartoe gaat. En, uh, waar, waarvan de, de gelovers... Rotsvast geloven dat dit, eh, dat dit hem onderuit gaat halen. En ik heb wel eens het idee dat, dat het zo'n soort lab is waarvan die honden hun tanden in kunnen zetten om heel hard heen en weer te schudden en te scheuren. <lacht> om, om wat woede af, <lacht> af te reageren. En dus de verliezer die krijgt altijd krijgt zo'n issue om nog een jaar lang mee door te klooien. Eh, met een valse hoop, zeg maar. En dan kan je nog een heleboel geld eruit halen. Je kan gewoon, uh, die Elizabeth Warren bijvoorbeeld, die heeft ook een hele hoop geld opgehaald, uh, die, die nou 1024ste uh, uh, Indiaan is, heeft ook bewezen, maar die, oh ja. die heeft een hoop geld opgehaald om uh, Trump te bevechten. En het lukt natuurlijk, zolang je die achterban valse hoop geeft dat het lukt, dan kan je er daar, daar zelfs na de verkiezingen nog een hoop geld uithalen. Dus het is natuurlijk normaal al om voor de verkiezingen een hele hoop geld uit je achterban te trekken op de, om... Uh, te winnen, maar je kan het dus ook daarna nog doen. <laughs> ja. uh, nog even over die uh, de man met de vieze nagels. Um, wat is verder met hem gebeurd? Hij ja, kan uh, twee jaar cel of 250.000 euro uh, dollar boete krijgen, geloof ik. Hoeveel vrouwen had hij lastig gevallen? Uh, ja, ik geloof alleen deze ene vrouw. En die beschreef zijn handen. En dat kwam overeen met de beschrijving. Maar ja, daar vind ik wel overeen, die zat naast hem op een boel vliegtuigstoel. Ja, dus het betekent ook dat, dat als jij goed naar de handen kijkt van degene die naast je zit en hij heeft een uh, make and make great head op, uh, dat je dan uh, gewoon kan roepen, hé hey, jij heeft me voor kracht en dan, uh, dan is de controle, ja we hebben zijn handen bekeken en dat uh, klopt er met de beschrijving, dus heb uh, je gaat er gewoon in. Dus uh, mm -hmm. ja, het is ook weer, uh, zijn daar getuigen van? Dat zouden wel handig anders zijn uh, misschien. Ja, maar we hebben hier nog uh, het laatste berichtje, en dat is een Oxfam nofip berichtje. Ja, ze we zijn weer in het nieuws hoor. Ja, Oxfam uh, Rex, uh, Singapore defense of, how, oh, sorry, of low taxes. Ja, dus in Singapore hebben ze gezegd, uh, ja, het is heel geweldig dat wij zulke lage belastingen hebben en uh, hebben dat geprobeerd te verdedigen. En dat uh, Oxfam Novik die zegt, nou, dit is, uh, het, het lage belasting is vreselijk, want ze zeggen... Uh, de wealthy city-state is among the 10 worst offending countries in fueling inequality. With this low tax rate. Dus er komt ontzettende ongelijkheid door jullie lage belasting. Want er zijn een heleboel uh, grote bedrijven die gaan speciaal in Singapore zetten om lage belasting te krijgen. En daardoor vangen andere overheden die vangen minder geld die ze kunnen steken in scholen en ziekenhuizen. En dan met name via Oxfam Novib. Ja, Natuurlijk, mensen ja. als Erik Staal, zeg maar, ja, dat, ja, die ja, kunnen inderdaad. daar niet van profiteren. Ja, ja. Je kan er geen seksfeest van geven voor Oxfam en <laughs> derde wereldlanden, om de inequality te bestrijden. Nou, um, dus Oxfam en heeft een Commitment to Reducing Inequality Index en Singapore is 149ste en die zit nog... Uh, van de 157. We dan beneden Afghanistan, Algerije, Cambodja en uh, maar marginaal beter dan Haiti, Nigeria, Sierra Leone. En de bovenste landen zijn Den Denemarken, Duitsland en Finland. Die zit in de top drie. Maar er werd gezegd uh, nou, de, uh, de, de dat 90% van de Singaporezen uh, is in bezit van hun eigen huis. En uh, Home, uh, huiseigenaarschap was 84%, zelfs onder de 10% poer, uh, armste huishouders. En geen ander land komt zelfs maar uh, close. Dus zij zeggen, ja, we doen het heel goed voor Singapore reden, dus wat zit je daar te zeuren? Mm -hmm. en, uh, maar Oxfam Noviat denkt natuurlijk vooral aan uh, belastingdollars die ze mislopen. Omdat bedrijven lagere belasting uh, verkiezen te betalen in Singapore. Ja, daar kun je dan tegenover stellen dat er heel veel mensen werkzaam zijn om daar gebruik van te maken en die leveren juist allemaal het geld op. Dus, uh, ja, ja, ja, dat niet alleen, maar er gaat gewoon, um, ja, je kan natuurlijk zeggen dat dat geld dat wordt toch wel uitgegeven in, of het wordt belast en dan worden er overheden uitgegeven aan uh, isis of het wordt niet belast, maar dan wordt er uh, door de private sector geïnvesteerd... in een, een betere fabriek of in, misschien in een school of een ziekenhuis. Dus ja. het is helemaal niet zo dat, dat er geld misgelopen is. Zeg maar. dat er, er is een geldstroom en die wordt nou niet belast. En, en omdat die niet belast is, gebeurt er niks mee. Nee, er gebeuren nog steeds belangrijke ja, ja. dingen mee. Ja, ja, uh, het, is ja. niet, het wordt alleen niet door bureaucraten geregeld wat er mee gedaan wordt. nou. Hm. En dat vindt ja. Oxfam Novib erg. Uh, het, uh, volgens mij, uh, Singapore die bombardeert toch nergens in de wereld, uh, nee, andere landen. Nee. Uh, dus. ja. uh, vind dat de reden dat daarom de belastingen ook laag zijn? <laughs> ja. Uh. ja, het is natuurlijk, uh, Singapore en Hongkong zitten altijd bij de vri meest vrije landen. En je hebt ook een enorm hoog percentage miljonairs. Dat komt voor een ja. gedeelte onder de hoge huizenprijs, maar ja, het, is, uh, ja. het zijn, het zijn welvarende landen waar veel mensen graag willen wonen. Ja, vrijheid is als dus Je moet niet een, pro, een propje op de nee, straat gooien. Nee. Dan, uh, dan word je bijna doodgeknuppeld. Hè? Nee, dat is dan die. Uh, ja, er is een zo'n vrijheidsindex. die kijkt dan naar economische vrijheid. van hoe makkelijk is het om het bedrijf op te richten. Ja, ja op die manier. En, ja, ja, dat betekent. Uh, dat je moet geen om ermee op straat gooien tijdens het bedrijf oprichten. Uh, of een joint roken. Ja, en ook Toevallig de, wat uh, drugs mee uh, naartoe nemen. Ja, ook deze landen hebben weer een enorme fascinatie met uh, genotsmiddelen. Uh, ook ook uh, seks is in door de pornografie daar nog steeds verboden is of door de overheid. Ge, uh, nou ja, er, zitten, er zitten ook allerlei, uh, ja, het is niet alleen drugs en sigaretten en dat soort dingen die daar heel zwaar uh, verboden zijn, maar ook, uh, ook uh, ja, seksuele zaken. Dus het is, ja, dat, wat dat betreft is het gewoon weer een overheid natuurlijk. Ja. Mensen moeten hard werken, we moeten niet een beetje in een hangmat liggen te blowen. Mm -hmm. Dat kunnen we niet hebben. Ja. Maar goed, ja, met deze gedachte gaan we dan Vrij de Radio afsluiten voor uh, deze maand. <laughs> ja. Ja, volgende maand zijn we weer eerst een weekje tussen, zoals ik al eerder zei. En uh, nou ja, goed, ik wens iedereen een vrolijke, en vooral heel erg uh, vrije twee weken toe. En uh, uiteraard wil ik jullie uh, ook nog uh, danken voor het deelnemen aan deze uitzending. En uh, ja, uiteraard, uh, over twee weken zijn we er weer. Ik, ik ben dus benieuwd wat de Bitcoin gedaan heeft. Ik denk ja. dat het in twee weken duidelijk is. Ja, pas ja. maar. Dat is <laughs> spannend. <laughs> ja. ja, goed. Uh, nou ja, beste mensen, ik zou zeggen: Touradoki en uh, als ja. ja. Hoppakee, en ik heb mijn bier er dus, uh, weer. Zo, ja, zo snel is het gegaan. Ja, zo snel is Even, uh, ja. ik, uh, uh, ik ga hem even afsluiten. Ik ga even naar die stoprecording. recording gaan zoeken. En ga ik ophangen. En ik wens jullie uh. allemaal een goede avond. Dank je wel.